Just warming up. Getting stuff going on. Here at the QFF Podcast series. My name is the Mobbop. For the Waffleman. You know we by many names mean, what once I say, no No, to let me take off. I'm I'm I feel cup of I you don't know this, this is the lamp thing. Murder! All of the London massive going over the chest mask, I don't know. All of the LA massive larger seed Nog een keer afspraak. steeds op, maar we gaan ze wel aftrappen. Dat is een uh, betrekkelijk iets. Het is vandaag uh, vrijdag 12 december 2014. Uh, en uh, mijn naam is Pavel met U luistert naar QFF Radio. Uh, op vrijdagavond. Ja, uh, het is eigenlijk aftrappen naar het weekend. Hè? En uh, dit is een bijzondere podcast. Want uh, dit is een eentje uh, nou ja, die enthousiast ontstaat. En die weer zoals van oud live is. Ja, en ik weet niet hoeveel mensen er nu luisteren, maar vast wel een paar. En jullie luisteren op de achtergrond naar de Korn, samen met Skrillex. En um, ja goed, het lijkt me een geschikt moment om af te gaan trappen. En dat doen we natuurlijk met onze vaste ja, tune. Kom er maar in.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 Trek to this world, from, some other species, from another volgens mij valt het mee: Even uit mijn hoofd volgens mij is dit de 41ste aflevering, als ik me niet vergis. Maar voordat ik dat nou uh, verkeerd benoem en uh, dat ik informatie verspreid die niet blijkt te kloppen, laat ik dat even checken snel. 40, 39, 41, ja, ja ik, heb het, ik heb het gewoon helemaal goed. Welkom bij uh, aflevering 41 van de uh, reguliere Q5-podcast. Nou, deze is wel weer live. Af en toe hapert mijn stem een beetje. Dat komt omdat mijn microfoon en mijn, uh, mijn hoofdtelefoon, mijn koptelefoon... Kop, want ik heb een kop. Want ik ben een beest. Ik ben geen... <lacht> Anyways, een koptelefoon... Die lijkt nu iets beter afgestemd te zijn. En dat praat ook een beetje beter. En wat fijner. <tie> um, ja, waar beginnen we deze 41ste podcast op uh, vrijdagavond 12 december... 2014 mee. Nou, uh, het lijkt me eigenlijk wel een goed moment om uh, gewoon eens een uh, goed muziekje te pakken en uh, lekker af te trappen. Want ja, het weekend gaat beginnen, uh, maar ik probeer steeds meer, steeds vaker om toch uh, de Q5-podcast uh, vanaf uh, een, nou ja, iedere keer weer een schierige geheime locatie. Uh, nou ja, zo geheim is het niet hoor. Uh, dit keer uh, zijn we aan het uitzenden uh, vanaf uh, het eiland van Rottermoeroog. Ja, en uh, het, is de, het waait hard hier. Het is een beetje stormachtig. Um, dat moet natuurlijk niet betekenen... Uh, dat we zoiets hebben van... Uh, uh, uh, het stormtussen maken geen podcast. Nee, laten we dat niet doen. Um, laten we gewoon een... Uh, ja, goed nummertje pakken om... Uh, om eens gewoon... Ja, het weekend muzikaal goed mee te beginnen. En um, dat wou ik gaan doen met... Uh, het nummer van Ninja Star... En, en dat noemen wij het Clio X. Geniet ervan. Lekker op vrijdagavond. Ninja Star And at number Clio X was echt lekker, kort, maar het pakje. En uh, dat is natuurlijk gewoon een fijne muziek om uh, de vrijdag mee uh, te beginnen. Um, ja, waar gaan we het vandaag allemaal over hebben? Ik wil eigenlijk niet te veel druk leggen op uh, waar we het over moeten hebben op deze vrijdagavond. Het uh, is gewoon podcast 41, we zien wel waar het heen gaat. We beginnen met wat muziek en het moet een beetje lokker zijn. Het is tenslotte ook gewoon een vorm van radio, hier uh, op QFF Radio. En um, ja, dat u luistert naar QFF Radio, dat bewijs ik u graag eventjes door middel van de prachtige jingle die we al hebben. QFF Radio 666... Dat ging even mis. It's not what you think it is. No, it's not really. QFF Radio 666 is all about information. All about information and kut muziek En omdat we zo van goede muziek houden, ja, gaan we maar naar een muziekje. Die heb ik niet voor niets natuurlijk al uh, klaargezet. En um, daar heb ik best wel even over nagedacht. Maar mm, ik ben er vrij zeker van dat uh, ja, we hebben de afgelopen weken natuurlijk allemaal uh, hè, uh, nummers gehoord. Um, in de eeuwige top 1000 op Veronica. En uh, als het me niet vergis, begint ook die ellendige top 2000 weer. Uh, ja, nou ja. Je, je zou spontaan zomaar uh, cocaïne verslaafd worden of zo. Uh, van al die muziek als je dat bij moet houden. Uh, en, en daarom uh, het prachtige nummer van uh, Derek in de Domino's: cocaïne. Um, moet hij Ja, nu. Ik kan het nog, ik ben niet vastgeroest, ik heb het niet verleerd, of ik ben het niet verleerd. Hang out, out. Ja, en sorry van dat jazz... Uh, Grutel, Gridel, dat jazzrideltje. I'm sorry. radiozenders op schepen maar wij doen het gewoon vanaf een eiland En de domino's. Oftewel Eric Clapton. Met het nummer cocaine. Fantastisch oud. Maar nog steeds goed. Dat, dat heb je met uh, sommige muziek. Die wordt nooit slecht. Dat, datzelfde heb ik met een ander liedje van uh, Eric Clapton. Of ook wel... Uh, uh, ja, Hoe heet het? zijn band? Derek en de domino's. Um, dat is het nummer I Shot The Sheriff. Marley... Uh, Maakte natuurlijk een veel mooiere versie van dat nummer, maar de versie van uh, Eric Clapton is ook niet slecht. Anyways, back to the fact dat we op een eiland zitten, ergens in de Waddenzee. En uh, vanuit daar eigenlijk heel relaxed kunnen uitzenden, ongestoord. Ja... Ik, ik, ja, ik refereerde net al even aan het feit dat je vroeger natuurlijk gewoon piraten op schepen had. Ja, niet piraten als in de zin van buccaneers, maar piraten op een schip die radio maakte en, en dan kan ik natuurlijk al gauw uh, refereren aan um, Radio Veronica of Radio Caroline of uh, Laser FM. Er zijn echt heel veel zenders die zijn begonnen op een schip. Er zijn ook wat films over gemaakt, maar ik, ik ving wat op over uh, dat er uh, een uh, film gaat komen of dat men daar aan werkt aan het idee om een film te maken over het avontuur of het eh, het ontstaan van Radio Veronica. Nou ja, leuk. Dat gaan we op de voet volgen en ook eventueel vanuit een uh, nou ja parallel universum als het moet. Dus uh, bij deze. Een lekker nummer. Echt, ja, nou ja, dat zal voor mij nooit veranderen. Parallel universe van The Red Hot Chili Peppers. Eh, fantastisch om even weer te horen. Ik eh, was er even aan het denken en ik zat te denken Volgens mij moet ik nog heel erg veel eh, fragmenten van eh, Veronica hebben. Eh, ik, ik, eh, ik zit te denken of ik dat eh, eigenlijk ook eens eh, even af zou moeten gaan spelen. Uh, dat is misschien wel iets voor zometeen. Um, ik zag eerst uh, gewoon nog een lekker muziekje. Want ja, het is vrijdag. Het is weekend. En ik zeg uh, You Decided, man. We gaan luisteren naar de You Decided van Orange Grove. Uh, kameraden van mij van Sint Maarten. En. Uh, well, just enjoy. Me fall down. Echt serieus. Orange Grove is een fantastische band. En de muziek is... Nou... Echt gewoon... Uh, goed. Maar wie ben ik? Om dat te zeggen. Of te stellen. Of om überhaupt te denken. Um, ik dacht eens... Uh, zoals ik net al aangaf aan uh, de vele fragmenten die er zijn van uh, mij als bafelment. The Man of Mystery. Op uh, Radio Veronica bij Weekend Trick En... Um, een van de, de ja, leukere uh, stukjes die ik tegenkwam... was een stukje over uh, de zenmast in Smilde... die op een gegeven moment in uh, lichte laaien opging... Nou, dat fragment wil ik jullie heel graag even uh, laten horen. Zondag 17 juli 2011. Twee dagen geleden gebeurde er toch echt iets vreemds in Nederland. Is onverklaarbaar. Loes, leid het even in. Ja, de tv-mas van Smilde Zo stuk en kapot als maar kan. Waarom, is, ja, was... waarom spreekt iedereen van tv-mas? Wat is dat toch? Nou ja, tv-mas, zendmas, radiomas. Het is gewoon uh, hoe je het, het beestje uh, de naam geeft. Maar het ja? was wel een spectaculair beeld, hoor. Je hebt het misschien wel gezien ja. uh, op het nieuws...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 Dat, uh, meter pijn. Ja, het is ongelooflijk. Het lijkt alsof, alsof twee luciferhoutjes. Uh, uh, eentje kwam naar beneden, eentje die, die, die knakte. Alsof het niets was. Het zag ja. echt heel spectaculair uit. Uh, ondertussen ook in Lopik, bij IJssel, tenminste IJsselstein in de volksmond uh, bekend als Lopik. Daar, uh, daar brak ook brand uit, die viel ook uit. Nou, het was allemaal maar uh, heel raar wat er aan de hand was. En wij uh, praten hier even over met Bavelmet onze eigen man of mystery... van uh, de website Quo Vata Ver ...wat dit nou zou kunnen betekenen en wat er eigenlijk achter zit. Bam van goedemiddag. Goedemiddag, Wicke, Marloes. Hi. Wat was daar nou gaande? Want jullie kunnen vaak mysteries verklaren. Uh, ik was het in ieder geval zelf niet, maar... Uh, het was ik, het niet? Uh, nee, uh, ik, ik keek er enorm van op toen ik het, uh, het las, want ik las het ook uh, gedurende de dag... En de, de masten uh, van Smulden, is iets ja, ja dat, dat, ik woon dan in Assen en vanuit Assen kun je dat ding zien. Eikpunt. Uh, ja, het is, het is een enorm eikpunt, want je kan het vanuit heel veel richtingen in Drenthe, kun je die mast zien. En uh, hetzelfde als de Martini-toren in Groningen, dat was die mast voor Drenthe. Ja. En uh, ik, ik, ik, ik hoorde ook dat eigenlijk vrijwel rond dezelfde tijd er dus ook een brand was in de toren in Lopik. Ja, voor ja, IJsselstein. raar. Ja, en ook nog op vrijwel exact dezelfde hoogte. Ja. En toen dacht ik van, ja, nou, misschien uh, een niet oplettende uitzendkracht. Uh, een ik ik weet het niet. Nou. nou ja, een aanslag is niet gelijk het eerste waar je aan denkt. Ja, bedoel, als je dan een, een, als terrorist zijnde een aanslag zou willen plegen als terroristen al bestaan zoals wij ze kennen, dan uh, ja, zou ik denk ik een andere toren pakken. Maar wat is er gebeurd dan? Ja, door brand. Uh, en die brand is ontstaan door oververhitting, ja. denken ze. Maar uh, ja. het onderzoek loopt nog, dus dat weten ze niet zeker. Um, maar dan zul je zeggen, van, er wordt wel vaker onderhoud gepleegd. Uh, waarom is er nog nooit eerder brand geweest? Ja, ja. Ik, ik, het zou kunnen liggen aan de, aan de leeftijd van het materiaal. Toch wel 40, 50 jaar oud, zeg. Ja, maar ja, ook in 2000 in is in de jaren 50 gebouwd, geloof ik, oh, die toren. 60, hoorde ik net. Ja, maar in 2007 was ook al, ging ook al de noodklok van... hé, hey, uh, het is niet helemaal goed daar in die toren. Er is niks mee gebeurd. Ja. En, en, en er gingen ook al geluiden op. Uh, ik heb daar eens even in, in, in, in lopen spitten... In, uh, in, in recente artikelen, zeg maar, in het nieuws. In de regio, uh, in Drenthe zelf, ging geluiden op... Of, of die mast überhaupt nog wel nodig was. Om, omdat oh. er eigenlijk niet meer zoveel mee gedaan werd als vroeger. Uh, vroeger oh. werd hij gebruikt voor televisie. Uh, uh, ik geloof dat het leger er zelfs voor een deel uh, gebruik van maakte. En uh, nu uh, wordt hij eigenlijk alleen nog maar gebruikt voor radiosignalen. Uh, mm -hmm. En dan ook nog voor het versterken van signalen. Uh, en uh, nog voor een klein deel uh, tv-signalen. Want uh, de mensen die bijvoorbeeld uh, uh, geen kabel hadden... of geen schotel, maar gebruik maken van uh, zo'n digitale antenne... om het mij even mooi te zeggen... die, die hadden geen... Uh, uh, ja, een heleboel zenders hadden ze gewoon niet... Nee. Hé, het is raar misschien dus ook een manier van opruimen. Ja, het, het, het, het, ja je zou haast zeggen van het is, een, het is een hele goedkope manier, maar dan zouden ze niet, een, uh, lijkt mij dan, een noodmast nu, uh, want die zijn ze in assen aan het bouwen op een ja, uh, terrein een, terwijl een, terwijl van defensie. En, en die noodmaster die zouden dan zo niet op gaan bouwen. En, en ze zijn ook al, ik, ik hoorde al geluiden dat het herstel van de toren in smilde enkele maanden gaat duren. Dus ze zijn wel voornemens om te gaan herstellen. Ja, oké. Okay. Maar wat is er dan gebeurd? Wat is er gaande? Jullie krijgen allerlei dingen vaak binnen. Dan wil ik ja, het ook we, we, weten. we hebben er zijn heel veel berichten hoor op internet. Je hebt natuurlijk altijd van die, uh, ja ik noem het altijd, maar grappenmakers, die, uh, het, die gelijk een heel verhaal erbij verzinnen. Um, er ging al geluid op dat het uh, inderdaad een soort aanslag zou zijn... ...omdat ook een, een piramide ergens in het land verzakt zou zijn... ...op hetzelfde moment, de piramide van Austerlitz. Oké, okay, piramide? Uh, dat schijnt weer heel ja, dicht bij angst. de mast in Lopik te zijn. En ja, dan, ik, ik ben dan weer zo nuchter dat ik zeg... ...ja, maar er zijn ook uh, recent in Drenthe allemaal Hunebergen geknapt. dat is weer dicht bij die masten smilden. Dus ik zie daar niet een, een logisch verband in, om heel eerlijk te zijn. Okay. Um, ik, ik, ik denk heel, ja, misschien iets met de atmosfeer... Om, ...omdat de zon... Recent, uh, meer, uh, beduidend meer energie, zeg maar elektromagnetisch geladen deeltjes naar de aarde is gaan sturen. Ja, uh, misschien zoiets? Ja. Of, of, is, of is het gewoon down to earth? Uh, het is zo dat die mast. staat er al een jaartje 50, 60. Uh, die is uh, gebouwd op een bepaalde capaciteit. Uh, je moet het ook zien dat het uh, meer een soort van datacenter. voor uitzendingen van, uh, van, van radiostations. En dat, dat het uh, zodanig oncontroleerbaar is geworden. dat er een, een, een, een spanning, een, een, een, een vorming van hitte is gekomen. door al die kabels die het dan uiteindelijk ook niet meer weet. En die, die warmt uiteindelijk maar gewoon door die pijp naar buiten is gekomen. en de boel in de fik. Dat gaat natuurlijk ook, hè? Ik bedoel. Uh, simpel. Ja, nee, dat, dat is ook het eh, meest eh, logische eh, in eerste instantie. Wat, wat, ik, wat ik zelf ook euh, denk, persoonlijk. Maar ja, je gaat natuurlijk alles analyseren. En ja, dan is het wel heel toevallig dat twee masten van hetzelfde bedrijf... op vrijwel uh, ja, gelijktijdig moment uh, dat er brand ontstaat. Ja, dat, dan zeg ik van, hm, ja, zijn ze ook tegelijk gebouwd. Yeah. En, en dat zijn ze niet. Ja, ja. Uh. Ja, ik weet, ik, weet ook, ik weet ook, ik denk ook echt dat dit nog een staartje krijgt. Oh. Ja, nee, net... dat, dat zeg maar vermoeden wel ergens, maar het ja. is zo moeilijk om het, om het te bewijzen. Ja, ja. Uh. Uh, of iedereen is momenteel bezig de, de hete brein naar de toe do, door te schrijven. Uh, is er iets waarvan je zegt van nou, dit is, de, dit is binnengekomen en dit is most likely? Nou ja, uh, uh, wat ik al zei... Uh, als als er misschien iets iets in, in, in de atmosfeer. Dat, dat uh, energie, de, de, er wordt verhoogde energie in de atmosfeer waar, uh, waar, zeg maar waargenomen. En uh, sommige uh, zeg maar, uh, radiosignalen zijn ook verstoord. Dat, is, dat kun je ook wel vinden uh, over de afgelopen anderhalf jaar. Maar of dat dan ineens zo heftig op één plek plaats zou kunnen vinden. Ja, ik, ik Ik vind het persoonlijk nog te vroeg om te zeggen van dat was het. Of dat is het geweest. Ja, maar daar, daar spreken ook heel veel mensen over al maanden. Ik bedoel, de Edna is ook weer aan het sturen. Uh, dat, dat dat het zou kunnen zijn waardoor er heel veel onverklaarbare zaken plaatsvinden. En daar wordt vaak alles op, op afgeschoven. Ja, en, en ik, ik, ik kan het er alleen op afschuiven als er ook aantoonbare be bewijzen voor zijn. En ja. op dit moment zijn er nog zo weinig feiten. Het is, okay. het is heel erg gissen. En dan gaan mensen dingen roepen. Hè, en dat is hartstikke spannend, krijgen, je mooie verhalen van. Ja. Maar... Ja, ik, ik, het is een toeval dat, dat sowieso. Ja, maar het maar het nog, uh... zo toevallig dat het ook nog bij één organisatie gebeurt. Ja, dan nou ga ik weer denken van, de, de, de, de, de, misschien te toevallig. Het. Ja, ja. Nou, is, goed, het is toevallig. Ja, nou goed, de komende tijd gaan we het allemaal in de gaten houden. We krijgen vast en zeker nog wel te horen wat het uiteindelijk is geweest. En uh, tot die tijd is de hopen. Want Anders en... blijft het zo mysterieus. Ja, precies. En dan blijft er zo'n rare waas omheen hangen. Ja. En ik dacht bij mezelf. Hè, laten we er toch even bij afsluiten. Nu we aan het gissen zijn geslagen over wat er is gebeurd bij Hogersmilde. En uh, loop ik hè, in the air tonight. <lacht> ik vond dat wel toevallig. Um, dankjewel, Bafenmet. En nog een fijne dag. Geen dank. Jullie ook. Hoi. hoi. Doei. Doei. Doeg. Dat, dat was weer een uh, prachtig fragment. Ik ben ondertussen heel erg blij, want uh, sinds kort hebben wij een kat die is zomaar aankomen lopen. Volgens uh, buurtbewoners ja, zwerfte dat katje al een jaar of drie, vier, misschien wel vijf rond. En we zijn hem gaan voeren en hij komt nu ook binnen. Hij is minder schuw, maar hij, hij kiest er toch telkens voor om weer naar buiten te gaan. En dan, als het slecht weer is geweest, dan komt hij helemaal angstig en gestrest hier binnen. En ja, dat vind ik dan toch wel uh, sneu voor het beestje. Maar goed, hij kiest er zelf voor. Ik ben in ieder geval blij dat hij er weer was om, uh, ja, oh, is nu, om even wat uit te rusten en te eten. En uh, dat, dat, ja, dat, dat was iets wat ik net even... ...tijdens het stukje uit Weekend Rick... ...over de zendmast in Smilde, en loop ik. Dat, dat, ja, dat was iets waar ik mee geconfronteerd werd... ...en uh, daar werd ik heel erg blij van. Dus ja, verheugd ben ik eigenlijk. Um, ik zeg, uh, laten we nog een stukje muziek doen... ...en dan gaan we misschien straks mm, even het nieuws uh, doornemen. Um, dan zit ik even te denken van... ...wat zou een lekker muziekje zijn ik ben allemaal van de wereld dus uh, we gaan voor uh, een rondje om de wereld 7 8 9 Daft Punk Van het album Homework En als ik me niet vergis Dan is dat album van Ik denk 1996 97 Ik zit er even naast, 97 Ja, uh, prachtig nummer En ook gelijk uh, het grote debuut Van uh, uh, Ja daf Fonk, de heren die, die uh, eigenlijk vaak met een masker verschijnen. Er zijn wel wat interessante uh, documentaires over te vinden. En uh, voor de liefhebbers, ik zou zeggen, is er echt een uh, aanrader. Dat zou ik echt een keer gaan kijken. Um, we hebben net uh, geluisterd naar een fragmentje van uh, Weekendrick. En ik heb er eigenlijk nog wel, uh, uh, nog wel eentje die ik graag uh, wil laten luisteren. En, en dat is die van... Uh, ja, die gaat over uh, geoengineering en uh, chemtrails. En dat lijkt me wel interessant. Goed, welkom bij dus de video. Dus luister mee. Dit is weekend, Rick, op je radio. Uh -huh. En dit vierde doen we voor alles. Uh -huh.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 Ook, wat je niet met je ogen kan zien. En daarvoor hebben we het zwarte gat 2.0 in het leven geroepen, namelijk uh, het Ali Hoesje moment. Ja, en wij praten altijd met onze Man of Mystery Baffle, met over die onverklaarbare zaken in het leven. Hey, nou, en vandaag het zwarte gat 2.0 hè. We hebben een hele mooie week dat is echt zieke shit. achter de rug. Dat is gewoon Kijken tof. omhoog en dan zie je al die vliegtuigstrepen dan valt je op van ja, dat zijn er best wel veel eigenlijk. En dan zijn er mensen die zeggen ja, maar dat zijn niet zomaar vliegtuigstrepen.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 Maar met, met, met chemtrails, uh, ja, ik heb er wel veel onderzoek naar gedaan en ik ben er ook heel uh, sceptisch over. Maar er zijn ja, wel echt uh, een aantal aanknopingspunten... Um, ja, wat, wat die zijn... we niet uit mogen vlakken. Wat zijn chemtrails? Uh, uh, chemtrails zijn, uh, ja, men, men noemt ze chemtrails. Ik, ik noem het gewoon maar even strepen die we in de lucht zien. Uh, afkomstig uit, uh, laat ik zeggen, 99 van die dingen... Die we zien zijn gewoon strepen die, die worden die Star Wars de vliegtuig, muziek, hè, die Ricky vliegtuig, gebruikt. Ja, uh, yeah, een vliegtuigverbruik. Sorry ik het even onderbreek. Uh, Brands verbrand. Uh, maar die, nou, zo'n vliegtuig... moeten we ook wel oh, oh, gaan oh, gebruiken in de podcast. Uh, is de lucht en daar is de natuur anders dan hier. En Waardoor je dus strepen krijgt. Ja, en chemtrails betekent de feiten chemische sporen. Nou...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 Maar, uh, wat, bedoel... maar is dat echt door de overheid? Doet de overheid dit? Ja, dat, in dat geval, was het echt naar het leger is, de overheid. Dus uh, ik bedoel, ja, ik weet niet of jullie wel eens hebben gehoord van het beïnvloeden van weer. Nou, ja, dat, dat doet ze is... in Rusland. N nou, niet alleen Rusland. Er staat zelfs in, in, een, ja. uh, in het oorlogsverdrag van Genève, staat zelfs dat het niet mag. Nee. Ja, het uh, is dus, dus een van de vormen van oorlogsvoering die niet gebruikt mag worden. Nou, dat betekent dat het werkt.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 nadat nou, dat je dit allemaal hebt gehoord. Alles spannend. En we hadden altijd een beetje problemen op zondag met de snelheid van de website. Maar dat is inmiddels helemaal okay, voorkomen. Dat, <lacht> dat gaan we testen. Dat doen we weer over. gaan we testen. Ook te vinden via uh, Twitter. At, uh, of ja, at, uh, nou ja uh, hoe noem je dat nou? Hekje. Hashtag, Hashtag. Rick. Daar zetten we ook eventjes de link naartoe van jullie website. Quovatervoerder.com. Nou, Barverbend, dankjewel. Ja, jullie dat was ook weer de een, de keer. een mooi Bye. fragment. En. Ik ben eigenlijk gewoon, ja, geneigd om, uh, ja, <coughs> sorry. <Huh>? <coughs> Ik, <coughs> Ik ben nog steeds <coughs> lichtelijk <coughs> verkouden. Ying Yang. Volgende moment uit Week. Um, een gebouw gevonden op Mars. <coughs> Dan ga ik even verder hoesten. <coughs> Veel plezier. Ja, we houden ons in dit laatste uur op zondag altijd bezig met de occulte zaken. Mysterieuze zaken. Zaken waar niet 1, 2, 3 een verklaring voor is. En misschien eigenlijk soms toch ook weer wel. Maar alleen, die wordt dan nooit eh, zodanig getoetst dat die officieel wordt verklaard. Het zijn nou altijd van die gissingen die ons toch bezighouden. Precies, waar je echt eh, morgenochtend bij het koffieautomaat ja. eh, met je collega's over kan babbelen. Ja, heb je dan gehoord? Wat zou er nou zijn? Wat ze op eh, Mars. <laughs> ja, nee, vandaag op de homepage van Telegraaf.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 Even overbellen met onze eigen Man of Mystery van de website Quo Vata Veroens. waar alle mysterieuze zaken onder de loep worden genomen. Goedemiddag, BafelMed. Uh, goedemiddag, uh, Meloes en Rick. Ja, als we het op de Telegraaf zijn op de voorpagina, dan is het waar, hè.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 En daar rijden geen auto's, voor zover ik weet. <laughs> ja, precies, dat zou weer een leuke zijn. Maar, maar temperaturen, want wij kunnen daar niet leven op Mars, neem ik aan. Nee, nee, nee dat absoluut niet. Het is, de, de aarde staat eigenlijk als enige planeet van de, de planeet in ons zonnestelsel, zeg maar, op. Een dusdanige afstand tot de, uh, de zon, dat er leven mogelijk is. Um, dat, snap da, ik niet dat, helemaal, ik... dat snap ik niet helemaal, want uh, uh, uh, ieder uh, mens kan toch, uh, ieder wezen kan toch zodanig geëvolueerd worden... dat je op iedere afstand van de zon zou kunnen gaan leven, of niet?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 Oké. Okay. Nou goed, daar kunnen we het mee doen. Um, mocht u er meer over willen weten, kijk even op de site. Ja, kijk even. Nou, die kun je vinden door Ettrick uh, van te zoeken oh, op Twitter. nog makkelijker. Ja, dat is helemaal makkelijk. Daar hebben we hebben even het filmpje opgezet, zodat je met eigen ogen kan zien hoe dat, uh, wat je dan ziet. En ik heb zojuist ook even de coördinaten getweet. Maar ook toch. Van uh, als je wil, uh, wil kijken op uh, Google Earth. Zoek even op Ettrick van en klik het aan is live Jim, but not as we know it It's live Jim it. <laughs> uh, Bavermet, dankjewel Volgende week weer in de Tot de volgende keer Fijn ja. Hoi hoi. En dat joh. was er alweer eentje Dat zijn toch mooie fragmenten En dan kun je toch zien dat we Zo inmiddels al een heel uh, Archief hebben opgebouwd Van uh, fragmenten Op uh, Radio Veronica uh, uh, Ik zeg een muziekje and the tune with Dennis Brown and the number Money in my Pocket. prime met money in my pocket en Een lekker nummertje en uh, welkom terug bij uh, de 41ste aflevering van de reguliere Q of F podcast series en uh, dit is er eentje zonder regie en deze is van uh, 12 december 2014. Het is vrijdagavond en uh, het is inmiddels bijna tien over tien en uh, we gaan nog een lekker ander uh, nummertje draaien. Hè? Want ja, ik damnee. oh daarmee wil ik Jullie meteen duidelijk te maken dat ik niet iemand uh, ga bellen met nummertje draaien. Ik bedoel, dat, dat, dat gaan we wel weer doen in de prankcast series. Maar nee. uh, in de podcast series voorlopig even niet. Um, maar goed, muziek. En, uh, een goed nummer lijkt mij is dat van de Doors. Het nummer Break On Through. Enjoy. You know, Night, night Try to run, try to hide. En daarna doe er gelijk nog eentje. Rough boy yeah. van CC We chased our pleasures here. Dug our treasures there. De andere zz top dan de meeste mensen gewend zijn. Dat is zo grappig. Ze denken gewoon aan brood. precies op? Ja. Ja. Super relaxed de, de podcasten op vrijdagavond. Geniet nog even, zolang het duurt. Ik altijd bij de nummer ook op Denk aan The uh, Dynasty, fantastische serie uh, te zien op onder andere uh, Veronica op tv, en ik geloof ook op Discovery, OiD. Daar, daar hoort natuurlijk een sound effect bij, hè? Yeah. Woehoe! Beer and whisky en and rye. You do now? Fuck that shit. Dat was uh, natuurlijk niemand minder dan Sisi Top met Sharp Dressed Man. Mijn naam is Bravo en uh, u luistert naar QFF Radio. Om precies te zijn naar de 41ste aflevering van de QFF podcast series. En uh, het is vandaag 12 december 2014. En uh, ik heb. Uh, ik klik net als uh, Johan Kruijf of zo. Of, of, of Ron Ja. Yeah. moet ik niet doen. Klinkt niet goed. <coughs> Anyways, um, even terug naar uh, de fragmenten waar ik begonnen was. Ik vond het echt wel leuk, ik denk uh, een stukjes weekendrik en ik heb er nog eentje gevonden. Uh, de mysterieuze geluiden die waargenomen werden. Luister en huiver.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 we nemen inderdaad de trilling waar, tenminste zeg maar het vibreren van de grond. Ja, en men reageert natuurlijk nogal angstig op het hele onheilspellende geluid. Maar ja, dit, dit, dit, luister even. Joh. Don't go out there. Don't go out there, zegt ze. Het vader loopt even naar buiten om te kijken wat het is. hij ziet niks. En dat, dat, dat... dat dat is het geluid, ja, ja. als een groot coming Alsof er een vrachtschip aankomt vanuit de lucht. Battlestar Galactica of zo. Oh, yeah. Maar het wordt, wordt, let op, het, vanaf hier gaat het harder worden, gaat het een beetje omhoog. Close is. Moet je je voorstellen, je zit in zo'n sporthuiscentrum oh, okay. een huisje. <laughs> Niemand om je heen, en je hoort dit de wind. In Kinderen moeten naar de badkamer.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 Nou, ben ik dat is natuurlijk kwijt. een religieuze insteek. Nee. Ja, ja, ja. Nou, dan ben ik hem al weer snel kwijt. Daarnaast hebben we ja, al dat... een stel van die vrolijke piepo's gehad, van die koekoek-types... ...die uh, de hele tijd dat uh, de marsmannetjes al geland waren de afgelopen week. Die kwam ik ook tegen geloofd bij het Po-nieuws. Die waren uh, heilig van overtuigd. Oh, ze zijn er al. Ja man, die zijn er al. Maar, al, al ja, al. oh ja nee, ja, nee dat klopt. Dat, dat, dat, dat, dat, dat hebben wij toevallig uh, ook wel gezien. En, en uh, dat, dat zijn ook wel uh, bekende figuranten die wel vaker dingen zien zweven die er niet zijn. Koekoek.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 ik vind, mag ook... Nou ja, Jameer we is wel een, een band die, uh, dat kun je in al hun liedjes terugvinden, het heel nauw neemt met uh, hoe het met onze aarde gaat. Nou, ja, laten we horen een ja, stukje ja. dan. Ja, een klein stukje laten Eén, horen. Ja, even... maar een stukje. Hebben we geen... Wat heb je meer? Ja. ja, hetzelfde geluid. <lacht>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 Ja. Ja. Ja, Want, eh, we, we hebben te maken met heel veel energie, door de, de, de, het draaien van de aarde, ja. eh, dat veroorzaakt energie. Die energie moet ontsnappen en misschien eh, door een enorme torsie in de aarde, eh, dat het wel ontsnapt. Is is. <laughs> nou, nu je er daarover begint, denk ik al die windmolens, wat is onzin? Waarom zet er niemand een dynamo in het midden van de aarde hè? en iedere keer van die <wij> omwintelingen? Dan hebben we allemaal <racht> hem, energie. Ja. Klaar. Ja, je ja, bedoelt gewoon ja, vrije energie, maar ja, ik denk ja, dat we dat veel simpeler op kunnen lossen. Ja, maar goed, dat doen we de volgende keer wel.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 Ja, voorlopig zou dat een mogelijke verklaring kunnen zijn, maar goed. Ja, en nogmaals, da daarvoor zijn op dit moment te weinig duidelijke aanknopingspunten. We en, en ja, zijn daar nog aan op zoek. Janke de vrouw is een irritant, maar dit is echt heel onderspellend. Hoor. Ja, ja. dat was weer een, een, een mooi een fragment, en, en dat wil ik eigenlijk opvolgen met het nummer Deeper Underground van Chimurewai. Ja, dat was uh, <coughs> Jamurquay. En uh, ja, hij liep al even iets voor de boel uit, zeg maar. Uh, maar ik heb uh, eigenlijk een voorstel. Ik zet gewoon nog een aantal uh, ja, weekend-rick-fragmenten op. Wat dachten jullie daarvan? En ja, ik zou zeggen genieten van het uh, laatste uur op de zondagmiddag en Loes, dan doen wij altijd iets met mysteries, ja. met zaken die daar houden wij van zijn. Uh, ja, maar daar we, we gaan even iets anders in. doen, wacht even ja, dat, is dat ga ik dan eventjes netjes voor jullie doen want anders krijgen jullie zeg maar um, dezelfde dingen weer te horen dat lijkt me niet helemaal uh, de bedoeling dus dat gaan we eventjes uh, as we speak gewoon aanpassen ja, um, yeah. dat gaan we gewoon doen. En dan hebben we in ieder geval zeg maar een, ja, een leuke opeenvolging van fragmenten van, uh, nou ja, alle, nou ja, niet alle, maar in ieder geval een aantal uh, Radio Veronica uh, fragmenten. En dat, dat uh, lijkt me toch wel, uh, in principe gewoon leuk om uh, zeg maar achter elkaar te horen. Uh, er zijn natuurlijk nog veel meer. Maar ja, ik bedoel, we moeten natuurlijk gewoon ergens beginnen. En uh, waarom niet op deze manier? Ik bedoel, het is misschien wel uh, de juiste manier. Ik, bedoel, ik denk dat het. We praten echt over tientallen fragmenten inmiddels. Zoveel zijn het er. En. Um, ja, wat is nou leuker dan. Uh, om, om, om een aantal van die fragmenten op rij. Ja, af te spelen. En, en, en van de informatie. die daarin. Uh, nou ja, verweven zit in principe. Uh, gewoon weer een aantal wijze lessen op te doen. Uh, ik bedoel, wat is nou mooier dan dat? Leg me uit, zou ik zeggen. En. Uh, ja, dan ben ik erbij. Maar. op dit moment, ja. Zie ik alleen maar voordelen en geen nadelen. Dus waarom niet? De superman. Dat is ook zo'n mooi fragment. Die is zal er ook tussen zetten. En, en over de tsunami. Dat is ook wel een hele mooie. en eh, nou, Die van die geluiden hebben we net gehad. En, die hebben we ook gehad. Ja, nou ja. Dan hebben we een mooie verzameling. Nu, ik heb er nu een aantal klaargezet. En die gaan we gewoon nu afspelen. Ja, nou ja. Veel plezier bij het luisteren. Ho. Het is ja ook weer uh, het laatste uur op de zondagmiddag. En Loes, dan doen wij altijd iets met mysteries. Ja. Met zaken die niet te verklaren zijn. Ja, daar, wij... daar hebben we iemand voor die dat kan verklaren. Hè. Ja, dat is het met onze eigen Men of Mystery. En ach ja, afgelopen week. Misschien heb je ervan gehoord. Ergens in India werd een schat gevonden. Het klinkt bijna als uh, Indiana Jones in de Temple of Doom. Want de schat werd ook gevonden in een hindoe-tempel. En uh, ze zeiden daarvan van nou, dit is wel 7 miljard euro waard. Ja, daar val je voor allemaal bijna van, uh, van je stoel. Maar het is allemaal nog veel meer waard. En uh, nou goed, Bavomet moet ons maar even meenemen naar India om ons alles te vertellen hierover. Hij hangt aan de lijn. Bavomet, goedemiddag. Dag Rick en Hoi. Hoe moeilijk moet het zijn om een tempel te vinden en daar een schat uit op te graven? Nou ja, als je, als je uh, doorgaans een tempel bezoekt, dan vind je niet een schat. Uh, nice. En het is, het is ook nog eens een keer dat dit echt uh, per toeval is ontdekt. Waar lag hij? Uh, nou, het hij, hij, hij, hij, ligt echt in de hele tempel verstopt. Ze kwamen erachter tijdens onderhoudswerkzaamheden. Ja. En uh, toen bleek dat er overal munten en schieraden verstopt waren. Met van goud, diamanten en, en, en platina en onder uh, edelmetaal. Ja. En uh, uh, ja, naarmate ze maar, verder bleven zoeken, vonden ze steeds meer, waardoor de, uh, de eerst uh, geschatte waarde van, van, van 7 miljard euro uiteindelijk uh, inmiddels al op 15 miljard uh, oh. euro staat. Oh. En dat is natuurlijk heel bijzonder, helemaal in een, in een land als India, waar 450 miljoen mensen onder de armoedegrens leven. Nou, leven. Ja. En ja, uh, er gaan nu ook in India allerlei stemmen op... van wat moet er met de opbrengst van de schat gedaan worden. Uh, hij is dus gevonden in, in de Padmanabhaswami-tempel. Ah, ja. Uh, dat is een Hindoestaanse een tempel, uh, dat, dat zeiden jullie net al. Uh, die tempel uh, die was vroeger eigendom van een koninklijke familie... die uh, in dat gebied leefde. En uh, dus, er zijn nu ook weer uh, nazaten van, van die koninklijke familie... die dus nu ook proberen de schat te gaan claimen. Maar ja. die hebben al zoveel... Ja, nou ja, in, in India is natuurlijk geen, uh, heb je natuurlijk geen royalty meer. Uh, omdat India natuurlijk vroeger uh, van het, Engels, uh, een, oh, het Engelse reis. kolonie is geweest. Ja, ja, ja. En uh, het, het valt volgens mij nog steeds onder het, het British Commonwealth. In het best, is het geweest, gewist, hè. Ja, en uh, ja. Uh, uh, daardoor hebben ze geen, uh, geen koningen meer, geen, geen vorsten. En had je, vroeger had je heel veel verschillende koningen die allemaal over kleine gebieden, zeg maar, uh, regeerden. Zoals het hier in de middeleeuwen was, dat was daar uh, 200 jaar geleden nog zo. Spannend. En uh, dat is ongeveer 200 jaar geleden ook daar neergelegd of is dat lang geleden? Nou, dat dat weten ze niet. Er zijn wel natuurlijk schattingen gemaakt aan, aan de hand van het materiaal wat ze gevonden hebben. Maar eh, daarvoor is het allemaal nog te vroeg om, om, om dat precies te kunnen zeggen. Daarvoor moeten ze veel meer onderzoek verrichten. Ze zijn nu ook, behouders het uh, uh, tellen zijn ze ook echt aan het, aan het onderzoeken uh, ja, waar het natuurlijk om gaat. Er zit natuurlijk ook een heel soort cultuur ja. uh, aan verbonden. Ja. Maar het is toch onverkoopbare shit, want kijk, je kan het omsmelten... dan krijg je dus goud en dan krijg je klompjes goud gewerken en dan maak je dan voor de klompjes van de, de, de dagwaarde van, van goud... en dan uh, lever je dat af bij de, bij de uh, uh, nationale bank en dan krijg je daar uh, geld voor. Maar hoe verkoop je die handen? Want in waarde kan het misschien wel zo zijn... maar als je die durft om te smelten omdat het ook nog een historische waarde heeft... dan is het toch uiteindelijk ook geen zak waard ja dat zal aan de aan de uh, aan de uh, aan de overheid van India zijn natuurlijk om, om dat te beslissen kijk uh, ik noemde al eerder uh, de, de grote hoeveelheid mensen die daar onder de armoedegrens leeft uh, je kan natuurlijk het geld in wat jij zegt inderdaad omsmelten uh, uh, goud is op dit moment voor elk land aantrekkelijk om oh. uh, de meeste landen zijn uh, failliet. waar vast ja, dan is het heel fijn om goud te hebben, want dan kun je je schulden wegwerken. Ja. En ja, dus dat is, dat is heel moeilijk, maar ja, er zit natuurlijk ook een culturele waarde aan, een stukje historie. Um, ja, dat hebben we in Egypte hebben we dat ook gezien. Veel vondsten uit, uit uh, de, de, de piramides zijn ook uiteindelijk gewoon omgesmolten. Ja, ja dat klinkt heel handig. Ja. En een aantal zijn in musea terechtgekomen. Dus het, het, ja. Ja, het zou mij persoonlijk niet <lacht> verbazen als dat ook met deze schat gaat gebeuren. Ja, je lost toch in dat soort landen is er heel weinig organisatie op dat gebied. Ja precies, maar je lost toch in één keer je kort van je land op? Ik zie nu al in Griekenland dat mensen langs tempels gaan lopen ze gaan boren in, in muren Ze kijken want het komt eruit uit, uh, Romme. Ja, komt er goud uit. En voor hetzelfde geld uh, heeft daar ooit een keer een van de oude godheid heeft daar ook al wat geld in gedonderd. Dus dat, dat zou mooi zijn, maar je weet niet wat ermee gaat gebeuren, maar je weet wel dat het er is, begrijp ik. Ja, nou ja, ik, ik, ik, ik weet, in ieder geval, we hebben heel veel uh, verschillende dingen onderzocht, uh, want er was vrij weinig over te vinden in, in, de, in de, de, de mainstream media. Um, wat ermee gaat gebeuren, ja, dat, dat zou ook nog wel een tijdje duren voordat het allemaal bekend wordt, maar of het ooit echt bekend wordt uh, wat er precies, naar wie is gegaan, uh, ik denk niet dat we het ooit te weten krijgen. Nee. Want, want ja, in, in een land als India gaat het, uh, iedereen heeft er iemand boven zich staan in de hiërarchie ja, en iedereen heeft een deeltje ja. dus het zou me niet verbazen dat ook de mensen die het gevonden hebben en, en de mensen die zo'n tempel beheren ja dat die allemaal een, een deel van de schat uh, ja. tot zich uh, zullen nemen ja ja ja het is niet ja. dat wij geen, uh, geen, uh, geen uh, di dit soort dingen niet hebben in Nederland nou, de de de vleisje, ja de mergelgrotten. misschien of, uh, of daar. Ligt onder de mergelgolven ja precies <laughs> de, huneberden. de huneberden. Ja. dat we deze 18 miljard vinden jongen. hallo opgelost dat gebeurt niet nee jammer nee ja, het is ja. Nederland nou ja, wie weet spannend nou ik hoop dat het nou verwacht jij dat nog meer van dit soort grote schatten zullen opduiken de komende tijd ik verwacht wel dat mensen nu natuurlijk op zoek gaan. Nu ze weten dat in een, een hindoe-tempel zoveel uh, goud gevonden is. Uh, ja, in Azië zijn er wel meer van dat soort tempels. Ja. Dat dus ik kan me voorstellen, en helemaal in deze ja, economische barre tijden voor veel mensen. In Nederland zien we het met koperdiefstal, dus we weten, ja... ja. Ja, ja, ja, ja, die we doen de gekste dingen. We are demolishing the temple. We are, uh, we, are looking, we are looking for gold. We are looking for money. Heb <laughs> je ja, so. dertiende maanden bij elkaar... of uh, dertiende jaren bij elkaar sprokken op deze manier. <laughs> oh, ja, yeah, oh, ja. Yeah. Nou, het leest als, als, het is echt een spannend boek. En uh, nou ja, wie weet, mocht je in de toekomst nog meer... van dit soort spannende Indiana Jones-achtige verhalen... hebben wij uh, hebben onze oortjes gespitst, Bafelmet. Uh, komt uh, in orde. Oké, okay, thank you very much. Uh, don't fijn, bedankt jullie. Tot de volgende keer. <laughs> ja, okay. Tot de volgende keer waar we met oh, zijn is zondag. Oh, it's unbelievable. It's unbelievable. It. It's amazing. It's not, not, not oh, it's unbelievable. je oh. your radio. You're gaan live oh, vandaag oh, voor een hele zee, Het is zondag, 24 juli 2011. En uh, we gaan ons weer even storten op het occulte. Op zaken die niet altijd te verklaren zijn. Tenminste, voor simpele geesten zoals ik niet. Uh, maar ja, Loes heeft daar toch wel een, een zwak voor. Ah ja. Ik vroeger alle afleveringen van Het Zwarte Gat van Veronica... echt allemaal door zitten spitten. De, De Twilight zo sommige... Zone vroeger op tv. De Twilight Zone. Ja. Ik zeg, noem maar weer wat heet Twilight Zone. Dat wil En uh, ja, jij vindt het spannend, hè? Ik vind het spannend. En uh, mijn oog viel op een uh, bijzonder nieuw bericht. En daar gaan we het ook even over hebben met onze uh, Man of Mystery. En waarvoor met. Want uh, ja, klopgeesten, je hebt er vast wel eens uh, van gehoord. Er is ook zo'n film poltergeist Over een uh, klein meisje. Dat, uh, ja, dat, dat uh, getuige is van allerlei klopgeestverschijnselen. Het, het, het, het morbide daarvan is eigenlijk dat het, uh, de actrice, de jonge actrice, het kindje wat dat meisje speelt in Poltergeist. Misschien uh, filmliefhebbers weten dat nog wel, was een meisje met lang blond haar, is ook overleden tijdens de op, uh, opname. Dus daar hing een heel raar sfeertje overheen. En nou, bij jou klopt er van alles, Rick. Ik denk dat we even uh, Bavo dat met erbij moeten, moeten halen om even te ja. vragen hoe dat nou zit precies de met, uh, met geesten en kloppen en of baar het allemaal de wel klopt. Bafomet, <hijf> ja. kom ja. binnen. Ja. Goedemiddag, Rikke, Hoi. Hallo. Wat is je nou ineens wel met die klopgeest? Dat is toch van alle dag? Ja, nou, de, de, de, kijk, de, de, normaal gesproken, iedereen komt wel eens op, op YouTube of op het internet een filmpje tegen. of een keer op tv over klopgeesten. of, klopgeest, of het, het, het fenomeen klopgeesten. Um, er is nu echter iets, iets heel merkwaardigs opgedoken. Er is een, een, een man, die is van, van, van zijn beroep is hij professioneel fotograaf. En deze man, die heeft op YouTube een, een, inmiddels 77 filmpjes geplaatst. Um, Waarin echt hele vreemde dingen gebeuren. Uh, kasten die omvallen. TV's die bewegen. Onverklaarbare geluiden. Uh, uh, en zelfs bewegende poppen. Er uh, zijn echt geen uitzonderingen in ah. zijn filmpjes. Dat vind ik zo eng. Poppen vind ik op zich al eng. Als ze ook nog eens gaan bewegen. Chucky, Chucky, Chucky. Ja, ja. <lacht> ja. In ieder geval, hij vraagt ook hulp van, van uh, specialisten. Uh, zeg maar, mensen die in Hollywood werken. Om aan te tonen dat hij de boel niet voor de gek houdt. Um, nu zijn op internet. inmiddels op uh, echt honderden plekken discussies uitgebarsten over deze filmpjes, maar niemand kan ze eigenlijk debunken, niemand kan eigenlijk aantonen dat hij de boel voor de gek zou houden. En ja, dan kom je dus al snel bij het feit van wat is het dan wel. Maar wacht even, even mijn simpele geest, dus ik heb thuis ook van dat dunne touw dat je niet ziet en dan zeg ik oh, Chuckie valt om. En dan zie je op de achtergrond, zie je Chuckie omvallen en dan heb ik gewoon een touwtje getrokken. Ja, kijk, ik, ik, snap, ik snap heel goed dat je, uh, dat je daar gelijk aan refereert. Dat is namelijk ook het eerste wat door mijn hoofd heen ging. En waarschijnlijk ook bij vele anderen. Maar uh, kijk, er zijn specialisten die, die, die dat dus zeg maar van hun werk doen. Die maken bijvoorbeeld films. En die hebben daar ervaring in. En, en er zijn dus ook al mensen die zich gemeld hebben. Die zeggen gewoon van ja, ik, ik kan hier niet uit opmaken dat. En, en normaal gesproken als je dus de boel manipuleert dan is dat door een specialist is het gewoon ja, heel duidelijk te achterhalen. Ja, ja. Maar wat is, wat is een poltergeist? Wat is een klopgeest eigenlijk? Een klopgeest? Ja, kijk, er is geen wetenschappelijk bewijs dat aantoont dat... ...dit fenomeen ook daadwerkelijk bestaat. Mm -hmm. Maar er is ook geen wetenschappelijk bewijs... ...dat aan kan tonen dat het niet bestaat. En dat maakt het een heel grijs gebied. Um, laat het ophouden dat, ...dat de algemeen waar aangenomen mening hierover... Uh, ...is dat het zou gaan om entiteiten of energieën. Um, er zijn zelfs mensen die spreken over het feit... ...dat het te maken zou hebben met meerdere dimensies. En ja, zo, zo wordt het al heel gauw... ...een heel ingewikkeld moeilijk verhaal... ...waar heel veel verschillende... Uh, ja, fysisch over bestaan. He, iedereen heeft er natuurlijk zijn, ja, zijn eigen mening over. En, en dat, dat maakt het een, een, een, ja, een. Enerzijds een hele interessante materie, maar anderzijds ook een heel. Zoals ik net aangevallen. Een heel grijs gebied. Ja. Uh, ja, want, ja, want wat ook. Als je het hebt over een geest. En kloppen, ik bedoel, een geest heeft geen lichaam. Dus hoe kan die nou echt een geluid voortbrengen? He, zijn daar ook verklaringen voor? Ja, nou ja, goed. Dat, dat, dat is dus. Um, waar ze wel onderzoek naar hebben verricht. Um, en de, kijk, een energie of een vorm van energie, er zijn ook bijvoorbeeld in, in, in, in zal ik hier, dat, dat lijkt misschien heel ver hiervan af te staan, maar er zijn in, in Azië heb je mensen die bezig zijn met Qi, uh, met Qigong met, met, met, met, met, uh, en energie, als het ware. Huh? Uh, er zijn dus echt mensen die kunnen door middel van uh, ja uh, het het ja, heel moeilijk uitleggen, maar door het verplaatsen van de energie, yeah. kunnen zij iets omgooien. Okay. Een glas dat op een tafel staat of een kaars uitblazen. Um, en, en ook, ja, kijk, de, de, indirect uh, is, is een poltergeist doet hetzelfde, want je ziet niks. Uh, het, er is dus iets, een energie of een, een, een, een, uh, misschien wel een elektrische storing. Of, of, of, dat weten ze dus niet. Iets in de lucht of in de atmosfeer dat, dat veroorzaakt. Nee, dat het okay, dat, koppen, dat ja. geluid. Of... Maar dan een ander gekke, uh, ik heb zitten kijken. Er is één filmpje en dat heet uh, Poltergeist uh, Takes My iPhone... En daarin wordt dus gesuggereerd dat er een, een geest is die de iPhone van, van deze man heeft opgepakt en daarmee is gaan filmen. Je ziet ook wat hij heeft gefilmd. Maar hij, hij kan dus ook wat pakken, uh, volgens deze, deze man dan. Ja, dat, dat is dus het bizarre. Daran, want, want, kijk, ik heb dat filmpje inderdaad ook gezien. Als je daarnaar kijkt en denk van, hè, maar de, op het moment dat hij filmt, zou er ook schaduw... Uh, I dan zie je ook schaduw als ja. iemand een camera bedient. Ja, tuurlijk, ja. En omdat die dus, ja, miraculeus genoeg, niet aanwezig is, ja, wordt het gelijk heel. Uh, dan denk je van, uh, maar hoe kan het dan? Ja. ja, Rick, het is ook heel gek, want ja, jij hebt dat filmpje nog niet gezien. We zullen het zo nee. even op Twitter zetten, achter weekendrick, achter de hashtag weekendrick. Maar We ja. zie je op het eind, dan, uh, dan, dan filmt hij, zeg maar, langs een soort spiegelkast. En uh, ze hebben even dat, uh, dat beeld vertraagd. En dan zie je heel kort even wat er te zien is. In de, in de reflectie. En dan is het echt net alsof daar een, ja, een mens of een vorm... of het ziet er allemaal heel gek uit. Ik, ik weet ook niet echt wat ik ervan moet denken. Maar... Ja, wij, wij, hebben, wij hebben ook, het, uh, bij ons thuis... Toe op boven de eettafel gaat af en toe... een van de lampjes gaat altijd uit. en dan roepen Oeh, we altijd Opa! Drink, hoor. Oma! Ja, nee, dat, dat, wat je zegt, lampen die uit, uitgaan... En dat, is, dat is ook veel voorkomend iets. Dit komt ook in zijn filmpjes weer terug. Maar ja, goed, ik heb dat ook wel eens gehad... dat, dat ik ergens woonde en dat de lamp heel vaak uitging. En ja, of dat nou maar ligt dan het aan Het flesje of, of, of aan uh, oude bedrading. of inderdaad een klopgeest. Dat vind ik dan weer te ver gaan, inderdaad. You know. ja. Wat moet je goed, doen als je er eentje hebt? Wat denk je? Oh, ja. Kunnen dat ze weggaan? Nou ja, je hoort natuurlijk wel eens hele, hele rare verhalen. van mensen die helemaal uh, doordraaien en gek worden. Uh, ja. de uitdrijvingen, de geestuitdrijvingen, uh, dat ze bezeten zijn. Ja. Hey, ik, denk, ik denk dan dat dat toch komt doordat die mensen gewoon uh, een beetje te. Um, ja. ...te diep en te ver op de materie ingaan. Uh, ja. Dat is ook vaak de reden waarom ze zeggen... ...doe dat niet, hou je er niet mee ja. bezig. Want eh, als je je ervoor openzet... ...dan kan het mogelijk... Ja, ...ik denk dan bij mezelf... ...misschien zijn het gewoon mensen die te ver in hun gedachten... Ja. Uh, ...echt het zelf zijn. Ook. Ik doe het zelf ook. Weet je. Als ik, dat soort dingen, want kijk, ik ben een nuchter persoon, ik hou niet van die flauwekul. Maar soms heb ik ook van die onverklaarbare dingen en ik, ik, ik voel ook wel eens aanwezigheid heb ik al eens eerder verteld, en terwijl ik heel erg nuchter ben in dat geval, ik accepteer het, laat het maar prima, dan, uh, dan ja, is, het nou, op... dat, dat is dat is inderdaad een, een, een, dat, dat is dan precies het, het, het tegenovergestelde van wat die mensen doen die dus doordraaien en, ja. en die willen dan gewoon te veel weten of te veel bevestiging ja. en ja, ik, uh, of dat nou te maken heeft met dat er inderdaad een energie is of dat gewoon die mensen, ja dat je al vaker die zijn gewoon bezeten van iets meer over dit, en het filmpje waar we het juist over hebben gehad, staat op de site voor jou, eh, Bafelmet. Ja, welke? Ja, te vinden door in Google QFF in te typen. En als je op Twitter zit, kijk dan even achter, het, uh, achter de hashtag WeekendRick. Daar hebben we even de pagina gezet van, uh, van Bafelmet. Met verschillende klopgeestfilmpjes. Kijk en oordeel zelf. Ik vind het bijzonder klopt. allemaal. Het was mij een kloppend genoegen. Eh, dat is eens gelijk. <laughs> en volgende week gewoon weer een ander onderwerp tot volgende week. Dat was week. week. Bedankt. On journey Veronica en always Romeo is Dat hier. you kunt is bloed. Het nothing but some feelings that is old dog. Dat is dus het oordeel zijn. Ja. We zouden er allemaal aangaan. De aanstichter hiervan was een Amerikaan, 89-jarige Dibbus. Harold Camping heet hij. Die. die heeft echt overal lopen verkondigen van... ja, jongens, 21 mei, dat is de dag dat het gebeurt. Dan gaan we eraan. Dan ja. hebben we vijf maanden dat je nog kan bekeren. En als je niet bekeert, ja, dan is het jammer voor je, joh. Maar uh, dan is het echt uh, klaar voor jou in, uh, op uh, 21 oktober. Maar ja... 21 mei. Van, ja, maar 5 maanden, dan heb je nog okay, een soort, ja. soort reserve tijd. Ja. En als, dan, als je ja, dan nog niet had bekeerd, dan was het echt Ja, nou, Afgezien van die vulkaan op IJsland is er eigenlijk niks gebeurd. Nee. Dus we gaan het even aan iemand vragen die er veel meer van weet. Bavomet, hij beheert een website, quovataverroen.com... waarin al het onverklaarbare wordt verklaard. En uh, ja, misschien dat hij uh, weet of we nog een uh, tijdbom hebben die aan het tikken is. Uh, Bavomet, goedemiddag.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 Nou, er, zijn, er zijn mensen die, die inderdaad daarbij uh, het hele verhaal linken aan aliens. Dat is een uh, meneer Iri van Deniken, die schreef een boek: Waren de Goden Kosmonauten? Ja, ja. En dat, dat, dat gaat heel erg in op, op een mogelijk verband tussen de Mayas en buitenaards leven. Of buitenaardse bezoekers. Um, maar uh, als je, als je uh, gewoon kijkt waar het eigenlijk op geënt is: zij zeggen gewoon de wereld uh, bevindt zich op een plek in het heelal en eens in de zoveel duizend jaar. E e eindigt die cyclus en begint er een nieuwe cyclus. E en dat gaat gepaard met aardbevingen, het schuiven van aardplaten, maar dat, dat heeft allemaal te maken met de aantrekkingskracht tussen objecten in de ruimte. Waarbij zeg de zon ook belangrijk is. Ja, ja, want nu is er bijvoorbeeld een, een, een komeet vrij dicht bij de aarde, komeet Hel uh, Elenin is dat. Oh, oh jee. En, en nou ja, ja. Die komt, uh, kilometer. Oh, oh ja. Die komt, ja. Die komt, die komt, die komt iedere zoveel uh, duizend jaar komt die voorbij. En. Nou, dat is, ja, dat heeft invloed. En dat is ook wel wetenschappelijk aangetoond. Maar daardoor gaat de aarde niet. Nee, daardoor zijn we ook niet in het einde der tijden beland. Is er academisch gezien ergens nog een uh, reden om bang te zijn? Nee. Het, is, uh, het, het enige, de zon is al wel wat actiever zijn. Uh, maar dat heb ik ook al eerder aangegeven. Ja, ja, en eerder ja. dingen waarover we gesproken hebben. En ja, je kan daar... Je kan, ja, hoe zeg je dat? Je kan daar rekening mee houden door bijvoorbeeld... Als de zon op zijn veld is wat minder in de zon te gaan, ja. maar ja. voor de rest moet je niet te veel, uh, ja, het voedsel zou wel wat, wat duurder kunnen worden, doordat de oogsten mislukken. Maar ook dat is een cyclus, ja. ja. ook, ook, ja, ook dat houdt weer op uiteindelijk. Ja, dat gaat uiteindelijk ook weer gewoon dus, voorbij. Je u kunt gewoon gerust gaan slapen, begrijp ik? Ja hoor. Ik kan er altijd weer gerust gaan slapen. Maar in ieder geval uh, op jouw site, uh, Bavomet, heb jij een filmpje gezet van deze uh, Amerikaanse Harold Camping. Die het heeft over het einde der tijden. We hebben even getwitterd. Uh, kijk op Rick van V. Dan uh, zie je zometeen ook dat filmpje. En dan kun je zelf bepalen voor jezelf: van, gaan we eraan of is het uh. toch echt allemaal onzin? Ik voel me opgelucht, Bavomet. Ja. Ja. Ja, nou ja, dat moet je ook gewoon zijn. En morgen is er weer een nieuwe dag. Ah, precies. En dan schijnt de zon weer. Tot volgende ja, week hè. Nou, die schijnt altijd. <laughs> Tot volgende week man. Tot de volgende keer. Ja, het laatste uur is een beetje. Ja, het toch, toch een uur waarin sommige mensen blijven luisteren omdat ze er wel in geloven. En andere mensen luisteren omdat ze er niet in geloven. Maar dan willen ze de onzin uh, die uh, wij dan uitkramen ook graag horen. Ja, het is, is altijd heel lastig om iedereen hier in dit onderdeel op één lijn te krijgen. Maar ja, ik blijf het interessant vinden. Of je daar wel of niet gelooft, het zijn altijd interessante dingen. Ja, ja het is eigenlijk het aluhoetje moment, zoals we het dan noemen. Waarin we mysterieuze zaken verklaard uh, proberen te krijgen door onze eigen eigen Man of Mystery. Bavo met en na. Uh, ja, dit keer gaat het eigenlijk over een heel uh, aards, of liever gezegd, hemels iets. We gaan het namelijk hebben over Herman Brood. Voor diegenen die het niet weten, afgelopen vrijdag is een nieuw programma op tv gekomen. Lola zoekt Brood, waarin de onge, inmiddels 25-jarige Lola Brood, dochter van Herman, op zoek gaat naar de roes van haar vader. Ja, want die is haar met, uh, opvallen. Maar... Ja, ja, ja, ja, letterlijk helaas. Maar uh, die, ja, inmiddels uh, tien jaar dood. En Lola probeert uh, dingen naar boven te halen die ze nog niet wist ja, van haar ons... vader. En heb ik het programma niet gezien. Maar krijgen we nu ja. dingen die dan al in het programma zitten... in het programma te horen zijn geweest? Of we nee, een... want een Bavomet ja? is ook groot Herman Brood-fan. En die heeft wat dingen heeft die opgeraakt. Heeft hij gevonden over Herman Brood... Bavomet. wat die andere mensen niet weten. Goedemiddag. Uh, goedemiddag zeker, Marloes. Nee. Brood-fan. Nou, fan, ja, ja, ja. Liefhebber, ik, ik weet niet hoe ik het moet zeggen. Ik laat ik zeggen, het is een soort... Hij is een inspiratiebron voor mij geweest. Oh, ja, ik, ik, ik krijg nooit te horen waar je vandaan komt. Want we dan blijf je ook mysterieus. Maar ik heb altijd het gevoel dat jij toch even uit de polder komt. Of niet uit de polder waar QB en de blissers zij zijn begonnen. Die kant op. Ja, ik ben, ik ben geboren in, uh, in Dresstad. Dat is Groningen. Dat is ja? de enige stad die ah, de stad kijk, mag noemen. Ja, ja, ja. Dus ik ben een stadje, maar ik ben opgegroeid uh, voor een groot deel uh, op het uh, Drentse platteland. Tussen de Hunebedden. In Grollo. Oké. Okay. Nou ja, daar vlakbij. Oké. Okay. En in welk opzicht heeft Herman Broodjo dan geïnspireerd? Uh, nou, dat, dat, dat eigenlijk... Uh, als, als klein kind had ik een bepaalde uh, connectie met zijn muziek. Uh, ook zijn genre muziek eigenlijk wel al. Uh, ik kan me echt als klein kind bewust herinneren dat hij de hit met Doemer had. En, en uh, daarvoor eigenlijk ook wel zijn hits Saturday Night en um, uh, uh, Never Be Clever. Ja, dat soort nummers kan ik me wel herinneren. En ik kan me ook wel de, de film herinneren. Maar het kwam eigenlijk pas op latere leeftijd dat ik hem ja, min of meer weer op mijn wegen zeg maar tegenkwam. Ja. Wat, wat intrigeerde Ik je? Het beroep, dus. Oh. Sorry. Wat intrigeerde je dan in, in de man? Want hij was natuurlijk op zich, hij was, hij was bijzonder. Hij was geniaal, maar tegelijkertijd ook uh, uh, toch enigszins gestoord. En genialiteit en gestoordheid liggen ook dicht bij elkaar. Ja, ja, ja, ik, ik, ik, ik heb, als ik zeg maar me heel erg uh, ook, ook kijk naar wat ze uh, bespraken de afgelopen uitzending op vrijdag, ik, ik vermoed eigenlijk wel dat de man uh, een, een aanleg gehad of misschien zelfs wel autistisch was. Ja, uh, ja. En ja, en, en, en, maar dat hij dat... Oh, hij was even verlegen, zo omschrijven ze hem. Ja. Uh, te, tegenwoordig zou je zo iemand omschrijven als... Hè, autistisch. Uh, en daarnaast had hij een bijzonder talent. Want uh, ik, ik ben zelf dan uh, creatief qua beroep. En ik schilder zelf ook... Uh, ik maak ook wel schilderijen en dergelijke. En ook, ook qua muziek. En, en, en de man had echt uh, op alle vlakken... Want hij heeft ook geschreven. En hij schreef bijzonder leuk. Hij had op alle vlakken... Had hij, was hij ver ontwikkeld. Hij, uh, uh, ja, misschien dat hij daar Daarom ook wel drugs gebruikt, hè? Mm -hmm. als een soort uh, remmer voor hem. Kampiering in het hoofd. Ja. Hé, ja. ja. ja. ja. hey, maar nou was jij ergens achtergekomen, want je bent de man van de complot, hè. En uh, waar was jij achter gekomen voor wat... Uh, uh, een aantal interessante uh, uh, dingen heb ik. Ik ben net ook nog weer iets tegengekomen. Um, uh, hij zou uh, onder andere... Had, had Herman zelf een complot gesmeden... om, om Barry Hay van de Golden Earring uh, dood te schieten. Nee, dat meen je niet. Ja, nee, dat was echt, want hij, uh, hij kon het niet verkroppen... dat zijn toenmalige vriendin... Uh, zeg maar tijdens de, uh, de nachtelijke uren in bed... Ja? de naam Barry uitsprak. Ah. Uh, en ja, dat werd voor Herman werd het een soort obsessie. En uiteindelijk zijn er ook mensen ook echt voor naar de politie gegaan om, om dat aan te geven. Van, ja, Herman loopt met het plan rond. En hij heeft ook echt een pistool gekocht. Um, het, ja, op, op zich natuurlijk een, een opmerkelijk verhaal. Ja, ja. Daarnaast. Ik kwam ik uh, een, een stukje tegen over Lou Reed die met Herman Brood en David Bowie in Berlijn samen met uh, George Clinton uh, alle muzikanten uh, met enige regelmaat bijeenkwamen in een, in een kroeg ja. en ik, ik, ik las in een deel van het verhaal dat uh, Herman Brood zou medicijnen uit een apotheek gestolen hebben ja, ja. en die zou die geruild hebben voor een verhaal dat George Clinton hem vertelde over ufo's hij was dus mateloos geïnteresseerd in ufo's oh. ja, ja klopt ja dat is toch wel een kant van hem. Hij, hij, hij, hij vergeleek God bijvoorbeeld met Sinterklaas. <laughs> ja, dat, dat klinkt heel oh, bizar, ja. maar daar had hij allemaal heen de bijzondere quotes over... die eigenlijk wel heel mooi in elkaar zaten. En, en ja, dat, dat, ja, in alle fronten een bijzonder man. Hey, ook... ja, ik heb ook gehoord uh, dat hij ook, hij had een vriend en die heette Tokkel. En daar ja, is ook Tokkel, een, ja. een verhaal omheen. Wie was die Tokkel? Ja, Tokkel, dat was, uh, dat was voor hem, uh, dat was een oud bandlid waarmee hij muziek maakte. En, en dat was een, ja, een man die dakloos hier in Assen uh, over straat, uh, zeg maar, uh, ja, in, in, zwerfde als het ware en iedereen om gulden vroeg. En, en Herman Brood had er nog wel eens uh, de abnormale gedachtegang om Tokkel uit zijn leven op straat. Te trekken en ja? uh, mee te nemen naar Amsterdam en een bad te stoppen. En oh, ja. Tokkel was dan iemand die gewoon, hij is hem ook regelmatig klaar, eh, gewoon kwijtgeraakt omdat Tokkel gewoon terugging. Oh. Die, die, die moest helemaal niets van mensen, massas hebben en dergelijke. Uh, drugs gebruiken, dat vond Tokkel dan wel leuk. En, en daarna was het... Uh, ja, zo snel mogelijk weer weg. En, ja, nou ja, dat was, ja, dat was dan zijn thuis, uh, de, de straten van Assen inderdaad. en uh, Herman is, is er, toen Tokkel overleed, want Tokkel is een paar maanden uh, voordat Herman uh, zeg maar zelf een eind aan zijn leven maakte, is Tokkel overleden. En dat was zo een, ja, een indrukwekkende uitvaart, heeft hij gehad. En Herman Brood was daar ook. Ja. Met een, een, een gitaar dat hij beschilderd had. En dat heeft hij op de kist van Tokkel gelegd. Want Tokkel was natuurlijk niet voor niets zijn bijnaam. hij ja. Tokkel, Tokkel een gitarist was. Ja. ja, Nou, goed, dat, dat verhaal van Barry Heed, dat intrigeert mij heel erg natuurlijk. Komt het ook, denk ik, nog naar voren in dat verhaal van, uh, van Lola Brood met Art Of is dit, is dit echt iets wat jullie zelf hebben ontdekt? Ik, ik kwam het tegen. Het staat ook in een, in een boek uh, geschreven. En ik geloof dat Bartje Bo, want daar vond ik ook nog weer een, een, een referentie naartoe. Die heeft het ook opgeschreven. Okay. En, en aangezien dat een, een vriend was van Herman Brood. Ja, dan zou ik toch wel durven te stellen dat er een kern van waarde in het verhaal moet zitten. Ja, het is ook wel eigenlijk merkwaardig. Want uh, wat, wat je ook ziet in dat programma is dat Herman het zelf helemaal niet nauw nam. Met liefde. Die had uh, meerdere vriendinnen tegelijkertijd. Oh, maar en, niks. Nee, maar dat hij dan wel uh, op een van die vriendinnen dan zo jaloers is dat hij dan nou. de naam zegt van Ander... dat hij nog niet eens weet dat ze echt wat hebben... maar die zegt die naam en dat hij dan zo boosteram kan worden. Als het inderdaad waar is. Maar het hè, is was dat was sowieso even... druk in het hoofd van Herman altijd. Hè? Het dat was denk druk. ik ook, ja. Dat is heel denk druk in ook. het hoofd. Vandaar dat hij bijzonder. ook gebruikt Goed, nou ja, dat weten we dan ook weer. Dat is een keer weer een ander verhaal... dan planeten die eventueel aankomen, Suizen en dat nou ja, soort ja, misschien dingen. Misschien was hij zelf ook een beetje buitenaars... dat hij zo ja, geïnteresseerd was ook, in uh, Ivo's, hè? Ja, hij was af en toe wat van de wereld, zeg maar. Ja. ja. ja, ja, ja. <laughs> en, dat was hij zeker. Hé, dankjewel, Dank hoi, En, hoi. Tot, en tot de volgende keer. Oké okay. okay. okay. hoi! Dus iedere week weer wat anders, hè? Nu dus ging yeah. het over popmuziek. En uh, vandaag, uh, missen, <laughs> volgende week, gaat het weer gaan over kometen die op ons afkomen. Uh, en het, het onhuilt! En... Robbie Williams nu! Zondagmiddag, hè, tussen 3 en 4 Aluhoedje op. Altijd van die dingen, sommige mensen geloven er helemaal niet in. Andere mensen luisteren juist meer aandachtig. Want ja, het zijn toch dingen die je eigenlijk best wil weten. Misschien ben je zelf wel sceptisch en wil je het dan toch heel graag weten. Dat kan je natuurlijk ook. Ja, we bellen met uh, babel met Altijd om 10 over 3. Degene die altijd het uh, onverklaarbare verklaarbaar probeert te maken. Alles uh, daarover plaatst hij op zijn website. Quo, vata, verroend. Als je op Google uh, QFF intikt, dan kom je er ook. En ja... Dit is echt heel weird. Ik vraag me echt af, wat hangt ons boven het hoofd? Er is namelijk een interne NASA-memo onderschept. Oh? Ja. Wat een, staat erin? Een Family Personal Preparedness Plan. Ja? Waarin de NASA vraagt, aan degene die het leest, ik ja? vind dus personeel, om hun familie te beschermen. En voor te bereiden. Precies. Maar waarvoor en waarom? Zat dat er niet in dan? Ze moeten op een link klikken en uh, dan zie je wat je moet doen. Maar we gaan het even vragen aan Bafelmet. Ja. Goedemiddag Bafelmet. Goedemiddag Maroes en Rick. Hi. Zo, heb je weer wat gevonden? Ja, er duikt elke dag wel wat, wat uh, interessants op uh, wat zeg maar, te onderzoeken of te bespreken valt. Uh, met name de laatste tijd is, is, is dat een ontwikkeling die uh, steeds sneller lijkt te gaan. Ja, maar, maar moet je daarbij ook niet de authenticiteit van dingen controleren? Uiteraard, dat doen we ook. Okay. Dat is een beetje, ja, de hoofd, zeg maar, een van de hoofdtaken vind, ja, vind ik van als wij iets publiceren is ook kijken wat de oorzaak is, kijken wat de bronnen zijn en, en kijken hoe echt iets is. Ja, wat is dit dan? Wat is het voor verhaal dat de NASA het personeel vraagt om hun familie voor te bereiden op wat? Nou, er is een, een, een, een interne mail is er uitgegaan uh, binnen NASA, binnen de organisatie, naar al hun medewerkers. En ook naar de mensen die betrokken zijn bij projecten van de NASA. Dus mensen zeg maar, die indirect voor NASA werken. En in, in, in die memo wordt gewaarschuwd voor uh, zeg maar upcoming events, dus dingen die nog staan te gebeuren. En dat men zich daarvoor uh, zou moeten voorbereiden. Uh, Inclusief. Inclusief een uh, soort instructievideo van een, een hooggeplaatste officiële officier binnen de organisatie van de NASA. Mm -hmm. um, en, en ja, in eerste instantie was ik ook sceptisch. Maar uh, het blijkt echt gewoon door iemand uh, die bij of binnen de NASA werkt. Er zijn meerdere mensen binnen NASA die dit mailtje gelekt hebben, omdat ze toch vonden van ja, als men zich hier intern al zorgen maakt om iets, dan eh, moeten we dat toch delen met de, ja, de rest van de wereld. Wat well, is gebeurd dan? Nou, heel vermoedelijk, uh, want het, is, het valt precies samen met uh, het wetenschappelijke uh, onderbouwen... van uh, het feit dat de komeet Lenin, die zich nu in onze uh, nabije omgeving bevindt... dat deze komeet uh, ja, uh, ernstige invloeden uit zou oefenen zeg maar, op uh, de, de, de, de aardplaten... en ook de seismologische activiteit op aarde... Um, Zoals ik, als ik je eerder aan heb gegeven, er waren een hoop vraagtekens omtrent de, de grote aardbeving in, uh, in Japan. Ja. Um, maar daarin is dus nu een, een wetenschappelijk verband aangetoond door, door wetenschappers in zowel Rusland als in Amerika. Die mensen hebben gekeken en, en die zien dus een, een, een, een, ja, een belangrijk aantal ja, aanknopingspunten die die komeet koppelen aan de activiteit van uh, aardplaten en, en vulkanen op dit moment op nou, de aarde. Waar hangt die komeet momenteel uit? Uh, momenteel uh, bevindt de komeet zich op een afstand van ongeveer, ik geloof dat het twaalf keer op dit moment, twaalf uh, keer de, de afstand van Aarde naar de Maan. Um, en, en hij komt af en toe dichterbij en, en, en gaat weer verder weg. Hij, hij, hij draait een soort banen door ons uh, universum. En de komeet Lenin is het dichtste bij uh, de Aarde. Als ik me niet vergis, ergens halverwege september. Oh, gezellig. En hij heet Lenin. Dat vind ik dan ook wel weer ja. een uh, heel ander. Nee, hij heet, hij heet E. Lenin. Oh, hij e is vernoemd. Okay. Ja. ja, hij is eigenlijk vernoemd, en, uh, eigenlijk heet hij, uh, als ik niet benieuwd, C-2010X. Dat is de naam uh, van de komeet en hij is ontdekt door een meneer Elenin. En die meneer Elenin die komt dus uh, uit Rusland en, en ja, daar, daarna is de komeet eigenlijk vernoemd. Sure. Dat gebeurt wel vaker met ontdekkers. Ja. Maar wat is er dan te zien in die, uh, die uh, instructievideo? Wat, wat, wat moet je doen? Wat gaat er gebeuren? Um, de, de, de video van de hooggeplaatste officier uh, verwijst naar een aantal uh, pdf documenten en, en daarbij geeft hij ook een uitleg over deze documenten. De links naar die documenten zijn weer terug te vinden in het artikel wel eens. Ook in de, daar staat zeg maar de mail in. Ja. En uh, in, in die pdf bestanden uh, staat een, een uitleg hoe je zeg maar jezelf voor kunt bereiden op de evenementen die staan te gebeuren. En dan doelt men met name op uh, het, het actief zijn van aardplaten. Men zegt onder andere, ga niet te ver weg van huis. Blijf uh, in, in de nabijheid van je huis. Want als uh, deze evenementen plaats zouden vinden, dan wil je niet ver weg van huis zijn. Dat, dat is wat ze nadrukkelijk benoemen. Um, daarnaast hebben we het ook over de, de, de activiteit van de zon. Want die zou ook weer beïnvloed worden door die komeet. Het ja. is eigenlijk een, een een groot samenhangend iets. En, uh, ja, je, je zou kunnen zeggen dat klinkt allemaal heel vaag... ...maar het wordt allemaal wel heel sterk wetenschappelijk wow. onderbouwd. Vagen Va ze eufemistisch? Ik zeg meer onheilspellend uh, in dit geval. Waarvan Ja, nou de, deze komeet schijnt een, een jaar of zesduizend uh, geleden ook al eens voorbij... Uh, ...te zijn gekomen. Toen liepen uh, uh, ja. er nog dinosaurus en even daarna niet meer, wou je zeggen? Nou, dat was al... nou, volgens mij is dat, uh, uh, is dat uh, een paar nullen meer terug, zeg. maar. Voor sommige mensen, inderdaad, is dat nog niet zo lang geleden. Nee. He, ja, maar Bavomet, ik moet meteen even denken aan die man in Amerika... ...die uh, het einde van, uh, van, de, van de aarde had voorspeld. En dat dat in, uh, in oktober of zo zou dat, zijn, uh, zou dat gaan gebeuren... ...zou die dan alsnog gelijk kunnen krijgen... Ja, dat, dat, dat is die man inderdaad, daar hebben we het over gehad een paar weken geleden. Dat is die meneer die uh, al een aantal malen flink naast heeft gezeten. Ja. En, en er nu ook weer naast, zat een paar weken terug. En nu dus weer zegt dat het in oktober zover zal zijn. Ja, dat, bedoel, dat vind ik toch een beetje doen denken. En ik, ik vind ook dat die mensen met hun onheil uh, zichzelf maar lekker moeten vermaken. En, en, en eigenlijk oh. niet uh, mensen bang moeten gaan maken. Want, want ja, ik, ik vind dat je gewoon moet kijken van, eh, hoe... Hoe echt is een, nou. uh, een, een dreiging van een combinator? Ja, ja. En, en als dan blijkt dat het eigenlijk helemaal niet zo erg is, maar dat je erop voor kan bereiden... Ja. ja, ja. Oké, okay, maar, maar laat ik zo zeggen, uh, halverwege september dan uh, vier ik mijn verjaardag... Moet ik nog zeggen, <lacht> de uitnodigingen eruit laten gaan of uh, kan ik dat gewoon achterwege laten? Is gewoon, gewoon doen wat ja? je anders ook zou oh, okay. doen. Uh, niet anders gaan, uh, gaan, gaan leven of anders in het leven gaan staan. Okay. Uh, ja. Vanwege dit soort toestanden. Nee, ja, maar betekent dat dat de aarde het only shoeken up, maar eh, dat het daarna gewoon weer verder gaat? Of is het eh, zo dat we met z'n allen eens uit een baan eh, raken en dat we helemaal in het universum ja, verdwaald ja, raken? Ja, en, en dat is ja dus nou kijk, dat, dat, nou, dat zie je natuurlijk in de. loopt nu ook geloof ik in zo'n doemfilm uh, doom op tv vanavond. Ja. Ja, ja. De, dat een man ja, wordt verschoven, inderdaad. En juist, de, inderdaad. Ja, ja, ja, ja. En, en ja, ik, ik vind dat toch... Ja, het zijn natuurlijk altijd leuke, spannende films. Uh, maar dat staat heel ver van de realiteit. Kijk, uh, 6000 jaar geleden... en dat is ook wel weer interessant. Is een, je ziet zeg maar alle samenhang tussen zeg maar, vulkanische activiteit toen... waarvan wij nu archeologisch nog kunnen bepalen... dat het destijds is gebeurd. Uh, en, en, en de tijd die er nu weer aankomt. Je ziet nu ook, vandaag is in Italië... De, die grote vulkaan bij... Ja, Napels ja. uh, actief geworden uh, ja, uh, ik, ik, ik zou zeggen van zoiets gebeurt en dat, dat, dat zien we, we hebben we in Pompeii gezien uh, lange tijd geleden, daarvan hebben we nog steeds van die mooie versteende resten over die ons daaraan herinneren ja. en ja, uh, dat is gewoon inherent aan de planeet aarde dus uh, met, okay. een beetje, met een beetje geluk sta ik uh, over 6000 jaar ook uh, als uh, lavapop uh, langs de <laughs> kant. Nou ja, ja, wie weet. Wat is dat mannetje uh, daar? We staan lavapop. In plaats van Rick van Zee, Rick van Steen. <laughs> ja, Rick van Steen. hij is leuk hoor. Ja, ja. Het huishouden van Van Zee. Uh, ja, ik zo zeggen, het is niet 100% zeker natuurlijk. Dit is, dit is... Nee. Nice. Oké, okay. ja, Er zijn wat banden, er zijn verbanden die aangetoond worden. Ja, ja, en dat is interessant. Ja. Maar okay. ja, prima. Meer ook niet. Goed zo, dan Goed. houden we daarbij. Nou, in ieder geval, uh, deze mail. En ook uh, de links naar hoe je je kan voorbereiden op het naderend onheil. Kun je allemaal uh, teruglezen op Gezellig. de site van Quo Vater Vroend. Rick heeft hem even getwitterd, dus kun uh, oh. je dat kijken? <laughs> Kijk dan ook even op uh, van Vee. Kun je het allemaal zelf bekijken? Ja. En oordeel zelf, hè? Oordeel zelf. Altijd zelf oordelen. Waarom bent. Ja. Uh, volgende week ga je iets leuks vertellen. Ja, volgende week uh, <laughs> hopen we weer wat leuks te kunnen melden. Oké, okay. kijk er nu al naar, het bent. <laughs> volgende week, we zondag is. Ja, tuurlijk. We can bring. Hallo, hallo. Kom maar, los. Op zondag.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 Maar, oké, okay, uh, hij was de nummer twee. Uh, er is nog een, uh, die Al-Zalahiri was de nummer één. De meest gezochte man. Ja. Uh, de, de, de, de, de, de, ja ik geloof ik goed zeg zeggen, Al-Zalahiri. Dat is diegene die anderhalf jaar geleden vermoord werd. Ja. Uh, zijn lichaam hebben ze uh, tien dagen lang laten liggen. Ja, maar hij was het meest afsprekend bilader.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 Ook, ...ook kunnen herinneren van Hillary Clinton... ...waar ze met haar om, hand voor haar mond zit. Ja. Ja, ja. Nou, die, die foto... ...die is al in 2008 gemaakt... Ja, ...en daar is zij ja. in gefotoshopt. Die, die krant, ...er is een Israëlische krant... <laughs> maar ...er is echt een Israëlische krant... ...die heeft die foto geplaatst. Ja. En, en die hebben het vorige week weer geplaatst... ...om te ja. laten zien van... Ja. ...jullie worden voor de gek gehouden. En ik en, en, bedoel, eerst kwam er een foto... ...van een dode uh, Osama... ...toen klopte het weer niet... ...en toen kwam er een nieuwe foto... ...dat klopte ook weer niet. Ah, ja. ja... ja, ja. En, ja.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 Op Google. Helemaal. Dan kom je er ook. Prima. Nou, nou lekker dan. We denken er verder over na. Heel erg bedankt weer. Ik zit nu helemaal hey, kopplotten te denken. Weet je wat? Bedankt, Bavenwet. Ik zeg, ga ah, nu <laughs> allerlei kopplotten door mijn hoofd. Je <laughs> kunt gewoon rustig slapen, Rick. Dank je wel. maar. Dag, Bavenwet. Oké. Okay. De sites van gemeenten die zo lek zijn als een mandje. Er is dus heilig gisteren heilig, een uh, lijst van 50 gemeenten gepresenteerd... die sowieso al een probleem hebben... die echt hun, uh, hun backdoor in de gaten moeten gaan houden... zodat daar niet onverlaten allerlei gegevens weg kunnen gaan halen. Uh, ik, ik was er al bang voor dat het Brenno de Winter was die dan al die dingen weer zitten uitzoeken. Hè? Van Webwereld. Web onderzoeksjournalist. Ja. En ja, je hoort hem ook vaak in, in Po-nieuws en dergelijke. Brenno, Brenno, Brenno. Als ze bij de AIVD jou nog niet afluisteren, dan weet ik het niet meer. Dat weet ik zeker ook niet meer. Maar de AIVD zijn in dit geval zeker niet de wijanden, want die hebben gisteren ook nog eventjes hun best gedaan om snel hier wat mee te gaan doen. Die heeft zich een tipgever gemeld bij Geen Stel. En die heeft met harde voorbeelden laten zien dat er problemen spelen bij 50 sites. Die het eigendom zijn van gemeenten. En waar je bij, bij echt alle informatie kunt komen. Ja, alleen nu is het zo dat jullie op dit moment worden afgeschilderd. Nadat jullie dit hebben verteld. En nadat de mensen hebben gekeken naar hun spullen. Nu worden jullie, uh, lees ik hier bijvoorbeeld bij Spits. Dat de webwereld ja. en Geen stijl liegen. En dat jullie gewoon de, de, de boel lopen, lopen uh, op te naaien. Ja, dat is heel grappig. En daar hebben ze we het over dat het uh, in een aantal gevallen om oude servers gaat. Dat klopt. Uh, alleen dat is een beetje ondenkbaar dat uh, oude servers blijven draaien... en dan niet meer beheerd worden. Uh, het blijft informatie die gewoon gevoelig is... die niet op straat moet liggen. Uh, er zitten soms DVD-sessies tussen... Ja, een burgerservice-nummer verandert niet als je naar een nieuwe website trekt... en dan hoor je de oude offline te halen en zeker niet te blijven lekken. Ja. Dus voor die gemeentes uh, die dat roepen, ja, die hebben eigenlijk daarin geen punt. Sterker nog, zij zijn volgens de wet verplicht om gewoon goed met documenten om te gaan. Ja. En de andere gemeenten die, uh, die, waar problemen spelen... Ja, die zijn gewoon lek en die zijn wel degelijk terecht offline. Ja. Al die oude servers hadden ook gewoon offline gemoeten. Ik sprak net nog met de vereniging Nederlandse Gemeenten... en die zeggen zelf ook, wij nemen dit wel degelijk serieus... en wij zijn er nog steeds mee bezig... En um, zij, zij hebben ook niet gezegd dat wij liegen of dat het niet klopte. Nee. is ergens een centraal punt waar, waar ze dit soort dingen allemaal regelen... en organiseren via, via de v uh, Vereniging van Nederlandse Gemeenten... dat de gemeenten dus zeg maar daar hun expertise vandaan kunnen halen... en dat dat lek blijkt te zijn. Of is dit echt bij iedere gemeente nee, nee, opnieuw, nee, nee, nee. fout op fout? Nee, dit is wel fout op fout van de gemeente zelf. Uh, er is wel een centraal punt die, mensen, of, uh, die gemeentes helpt, maar niet meer dan dat. Oh. Dus daar houdt het ook echt bij op. En dat maakt het dus allemaal een beetje lastig. Er is geen goede infrastructuur voor gemeentes om dit op te lossen. Dus in plaats van om zich heen te trappen, moeten ze eens gaan nadenken of ze de beveiliging beter gaan ja. regelen. Want uh, zeg, ik heb uh, DigiD. Um, als nu een slimmert zoals jij langskomt, uh, kan die dan met mijn DigiD aan de haal? Als uh, er een sessie is geweest en die is een beetje actueel, dan kunnen mensen inderdaad, namens jou ja. uh, allerlei dingen gaan doen. Dan kan ik bijvoorbeeld een bouwvergunning gaan aanvragen... krijg jij op een opeens een rekening van een ja. paar duizend euro. Ja. Ja. Uh, en dan is het ook nog een rechtsgeldige handtekening die je hebt gezet. Dus het is wel degelijk een probleem. En ik zou in, wat dat betreft toch extreem terughoudend zijn... voordat je gaat roepen dat er niets aan de hand is... en zeggen het is een oude server. Ja, maar die, die lijst van vijftig gemeenten die zo lekker zijn als een mandje met een website... is dat een, een, een, een, een, een gulle greep of is het een greep die eigenlijk nog veel groter had moeten zijn? Die is uh, nog uh, waarschijnlijk wat groter dan dat. Uh, deze persoon die zich gemeld heeft bij Geen Stel, die, uh, die heeft dit onderzocht. En die geeft letterlijk van, ik heb eens onderzocht hoe veilig gemeentes zijn. Nou niet dus. Uh, maar ik heb inmiddels begrepen dat de simgroep uh, als een idioot bezig is om een aantal gemeentes uh, nieuw, naar een nieuwe server over te plaatsen. Die buiten deze lijst vallen. Oké. Okay. Ja, ja, dat is echt ook al, ja, al ja, tijd, eh, Lekker op zo, tijd hè, ook, ja. hè? Ja. Maar, maar, maar kan je ook middeltjes draaien en dergelijke? Dus, dus zeg maar... Oh, uh, uh, ja, zeg is maar een soort van duplicaatje maken. Stel je voor je wil erin en dat je dan even heel snel uh, een duplicaatje draait... van, van het een en het ander en dat je dat gewoon ergens uh, achterhoudt... en dat je dat op een goed moment weer uh, online zet. Dat je dus onverlaten daarmee aan de haal kunnen gaan. Ja, dat kan absoluut. En er kunnen ook documenten tussen zitten, soms in beveiligde secties van een website, die je dan ook opeens online kunt zetten. Nou, ik maak me altijd heel druk omdat ik graag documenten van overheden heb en dingen wil kunnen controleren. Transparanter dan dit kunnen gemeentes niet zijn, natuurlijk. Ja, dat is... Nou, Breno, het is heel verhaal. Ja. Uh, weet je, de, de saga Continues, heb ik het idee. Mocht hier nog wat meer in, in los gaan komen, dan, dan zou ik je morgenochtend graag ook nog even bellen over dit onderwerp, want volgens mij is het heet genoeg, dit, dit hele verhaal. Um, ja. Maar ja, je bent ook... Je bent ook de man van, van de, de OV-chipkaart uh, waarmee je dus helemaal gek heb gekregen. Die mensen worden echt tuurhuluurs van je, hebben de overheid. Nou, ik denk het wel. Toen hebben ze me zelfs nog strafrechtelijk vervolgd, ja, inderdaad. Hilarisch, dit kan ook nu weer gebeuren. Hè? Dat ze mogen echt... dankbaar zijn met je. Ik bedoel, als jij het niet doet, uh, doet een ander het. Je kan erop wachten. En nu weten ze het al. Nou, zijn ze verder. Zei... Ja, maar ze zijn ook een beetje te optimistisch. Want wie zegt dat het niet misbruikt is? Dat ja. weten we ja, niet. Precies. Het enige wat ja. we weten is dat er nu een hacker verantwoording heeft genomen en zich bij geen stel heeft gemeld. Ja. Ja. En de, er dus niks mee heeft gedaan. Maar ja, dat zegt niks over ja. andere personen. Maar dit heet gewoon broddelwerk, hè? Dit is gewoon amateurgedoe. Dit is, uh, dat, kan ik, dat kun je niet anders... Ja, natuurlijk. Soms... Ja, okay. als, als je een website offline, of, uh, online laat staan en um, niet offline haalt... als ik ga verhuizen, haal ik ook mijn kamer leeg, lijkt me. Dus ja, dat um, lijkt me ook, ja. niet zo bizar. Ja. ja, maar wat kan het, wat schelen? Het is geen lust, toch geld van, uh, van anderen. Dus laten ze zo'n server online staan. Hè? Soms weten ze niet eens wat er aan staat, volgens mij. Het is echt gewoon... Maar die dingen kosten ook tienduizenden <laughs> euro's, hè... waarvoor ze worden ja. gemaakt. Soms echt van een ton wordt een website oh, gemaakt. Man, man, man. Het kan allemaal wel zonde, Zonder van het geld. Hey, Brenno... Ja, en dan zijn ze nog lek. Ja, ja. Precies. Uh, mocht er nog wat, uh, wat meer komen, dan zou ik je graag morgenochtend morgen nog even bij willen halen. Maar volgens nog uh, hou ik het even hierbij. En even goed om te weten hoe de zaak ervoor staat. Brenno, de winter, dankjewel, hè. En Brenno was wel weg. We gaan ons even bezighouden met iets anders. Uh, ja, ja, dit is wel heel erg, uh, heel erg spooky, uh, Loes. Wat, uh, wat is het, ja, van het verhaal? Nou, het is een verhaal. Er was een, uh, een Engels kopsel, een koppel. Was uh, op, uh, op vakantie in Brazilië, in het regenwoud. Hartstikke leuk. En wat doe je dan? Dan film je hier en daar. Wat je ziet, de flora en de fauna. En als er dan een uh, stel leuke kinderen... Te zien is, dan zet je die natuurlijk ook even op, uh, op de kiek. Dat hebben ze gedaan en uh, ze kwamen thuis, dan gingen ze de film kijken... en toen dachten ze van, hé, hey, wat zien wij daar op, die achter, op de achtergrond? Ze zagen een, uh, een blauw licht, verlicht, ja. maar ze zagen ook... ja, wat is het? Een alien? Een, from outer space. een grijs persoon? Grote, zwarte ogen. Zijn buikje een beetje gebold. Groot hoofd. Met helm. Armen naast de zijkant. Zou het een ballon zijn? Zou het echt een wees zijn? We hebben geen idee. Daarom vragen we het iemand die er veel meer vanaf weet. Onze man of mystery, Bafomet. Bafomet, goedemiddag. Goedemiddag, Rick en Marloes. Um, is dit uh, one of uh, een hele hoop uh, van dit soort verhalen? De, de, de, ja, komt dit vaker voor? Ja, absoluut. Uh, ik, ik zou gelijk beginnen met uh, voor mezelf ben ik er wel over uit dat het fake is. Weet oh je echt? Ja. Tenminste, ik, dat denk ik hoor. Ik heb het nu een paar keer echt goed en aandachtig bekeken. Ja. Um, maar er duiken wel, wel heel vaak filmpjes op... waar dergelijke dingen op te zien zijn. Hier ook. Um, ik, ik wil dus niet zeggen dat het ook fake is... maar dat is wel wat ik denk. Want waarom mijn, uh, je dat? Waarom, wat zijn aanwijzingen daarvoor? Um, ja, het, het, het, als je de, het filmpje zeg maar herhaaldelijk bekijkt... dan lijkt het net alsof het echt... Uh, ja door de schaduwval misschien mogelijk gewoon een, een, een kindje zou kunnen zijn, wat er tegen een boom aan staat te leunen. Nou ja, maar het is wel heel apart hoor, want het is dan wel een kindje met een ontzettend groot hoofd, ja, nee, zonder meer. Ik, ik zie ook wel, zie ook wel eh, zeg maar, dat wat mensen aanzien voor een alien. Eh, is het, het, het, het algemene beeld, zo'n zo grijs eh, een grey noemen ze het vaak, een grijze alien eh, met een hoofd met grote ogen. Nou, zo ziet dit op een afstandje wel uit en met een beetje fantasie als, ja, dan, ja, dan kun je dat ervan maken, maar ik... ik, ik ja, nou, ja nee. ik twijfel dus. Nou goed. Maar kijk... Nou, ik twijfel niet. Nee, ik, ik, ik, ik voor mezelf denk ik fake, maar okay, Nee, nou, kijk de beelden zelf even via hashtag wiekendrik. Daar staan ze. dus zo kun je zelf even kijken waar het over gaat. Maar in zijn algemeenheid. Um, ja, kijk, ik ben er tamelijk nuchter in. Aan de ene kant weet ik wel dat het universum is onmetelijk groot. Maar als wij nog niks hebben kunnen ontdekken bij anderen, waarom zouden anderen die hebben kunnen ontdekken bij ons? Het uh, zou kunnen zijn dat ze verder in hun ontwikkeling zijn dan wij. Maar ik blijf toch sceptisch als het, als het om dit soort dingen gaat. Ik bedoel, als ik ergens zou komen, dan zou ik toch ik zou zeggen hallo van Veldhuis is de naam. Ik uh, zoek hier iemand die uh, mij kan vertellen waar ik de weg kan vinden of zoiets dergelijks. Maar uh, dat, dat dat dat geheimzinnige, daar geloof ik gewoon niet zo in. Of ze komen ah, met, met een volle oorlogsmachine of, of ze komen zich netjes aan. Ja, maar aanmelden. Stel, nu denk je als een mens. Oh ja. Ja, enerzijds is het natuurlijk, als zij zich stel ze zouden er zijn. En er zijn natuurlijk wel in het, in het verleden, in de geschiedenis. In, in dat wat er over is gebleven van voorgaande beschavingen. Zijn wel echt hele duidelijke sporen gevonden die wijzen op bezoekers van buiten onze planeet. Maar. Ja. Is het ja, en, dat is inderdaad werkelijk, dat is altijd de vraag. Want er staat ook uh, in, in artikelen die ik hierover heb gelegen, gelezen... dat het Amazonegebied bekend staat. Uh, dat daar vaak aliens worden gezien. Dat die daar graag uh, heen gaan omdat er veel flora en fauna is. Is dat je ook, uh, ook bekend? Ja, van de boswandeling. Ja, ja maar dat, dat zeggen ze bijvoorbeeld ook. En dat is bij het zien van ufo's uh, in het noorden van Nederland... worden veel meer ufo's gezien dan de rest van het land. Uh, waar zo, het nou mee te maken heeft. Ja, meer ruimte om te kunnen landen. Ja, daar zitten bijvoorbeeld ook alle sterrenkijkers uh, en de radiotelescopen, die zitten ook allemaal daar in datzelfde gebied. Dus ja, ja ik bedoel, als, als er inderdaad interesse zou zijn van zo'n volk uh, van een andere planeet, als die zouden bestaan, dan kan ik me voorstellen dat ze daar gaan zoeken. En in het Amazonegebied uh, bevinden zich ook een aantal telescopen en, en, en waarnemingsstations uh, waarmee de ruimte in de gaten gehouden wordt. Maar doe mij nou eens even één ding waarbij onomstotelijk bijna voor jou is bewezen, ze zijn. Er. Nou, het verhaal van de Anunnaki. Ik weet niet of je daar ooit van hebt gehoord. Nee, uh, ja. Het gaat over een oude beschaving. Dus onder andere de Sumeriërs, Maar er zijn, dat is zeg maar rondom en bij de tijd van de Babyloniërs en dergelijke. Uh, daar zijn wel echt voor mij dat ik denk van nou ja, aanwijzingen die wel echt wijzen op het feit dat er een... Uh, ooit, ooit bezoek is geweest van uh, buitenaf. Nou ja, er zijn in hun, uh, bijvoorbeeld inscripties in, in die ze hebben gemaakt in, in stenen wanden, zijn echt uh, ja, figuren te zien die uit de ruimte komen. En ook echt met een uh, soort ruimteschepen. En, en die geven ook wat aan de mensen. En, en ja, daar, ja. daar gaan niet alleen maar heel veel theorieën over. Er zijn ook echt wetenschappers en archeologen ja, ja. die daarin gedoken zijn. En die zijn nog met, uh, ja, echt met een behoorlijke hoeveelheid bewijs... Uh, okay. Okay, maar, maar, nou, iedere brontosaurus of dinosaurus wordt opgegraven. Uh, uh, echt, alles komt naar boven. Maar ik heb nog nooit gezegd, god, wat is er nou opgegraven? Kijk nou joh, een heel ruimteschip. Die mee komt ja, nou, dat is dus wel. Er zijn hele kleine vliegtuigjes gevonden, oh, onder andere. Oh, toch wel? En die vliegtuigjes, die, die, die lijken echt verdacht veel op space shuttles. En er zijn ook beeldjes gevonden in, in Zuid-Amerika, in het Amazonegebied. Uh, en die beeldjes, uh, dat zijn toch echt een soort astronauten met helmpjes op en een pak aan. Ja, e dus eigenlijk zoals wij ze ook in film zouden neerzetten, hè? Wat je vaak ziet. Nou, dit, ja, dit zijn ja, toch precies. echt meer zeg maar, um, zoals wij ook de ruimte in vertrokken zijn. Ja. zijn het niet gewoon mensen? En... Zou dat niet kunnen dat gewoon mensen zijn die op een gegeven moment ja weg zijn gegaan naar een andere planeet, die zijn teruggekomen. Oh ja, krijgen we dat weer in, ja, in ja, time? Dat ga, ga ik natuurlijk ook, ze ook verder Komen ze terug op aarde? het zijn Het zijn intelligentere wezens ja, ja. dan wij nu, want anders dus zouden ze er niet kunnen komen. Die zijn in 2320 zijn ze weggeschoten en die komen terug. ja, hun kinderen, kleinkinderen en verder en verder. Wie weet worden ze wel duizend. Weet, ja. jij Weet jij het? het? Ik, ik fantaseer maar even. Zou dat, zou dat aannemelijk zijn? Bavomet? ik Ik ben maar een beetje gek aan het doen. Oh. Maar... Nou, we, we hebben het al eens gehad over uh, de mogelijkheid van tijdwijze. Misschien uh, dat dat, uh, dat ooit mogelijk is, zal zijn, of inmiddels al is. Uh, en dat ze uh, in de ruimte uh, terecht zijn gekomen in een andere dimensie. Uh, ik, ik noem maar wat hoor. Uh, dat, dat, ja, daar zouden heel veel uh, mogelijke verklaringen achter het schuil kunnen gaan. Maar opmerkelijk is het natuurlijk zeer zeker. Maar waarom, waar, waarom, is, het, waarom is het dat, dat uh, dit toch altijd iets mystieks blijft? En dat grote wetenschapsorganisaties er eigenlijk nog een melding van maken. Uh, uh, grote wereldorganisaties er nog steeds niet echt melding van maken. Ja, dan jij toch bang. Dat, ja, ja. Om, omdat, de impact, uh, omdat de impact van iets dergelijks. Uh, als, eh, als dat zo zou zijn, die, die, de, de impact op de mensheid is enorm. Want eh, dan, dan gaat de mensheid massaal denken van... goh, we kunnen dus ook ergens anders heen. Of ze kunnen ook van uh, ergens anders naar hier toekomen. Ja, ze worden bang. En, uh, hey, hoe zit ja, in en je hebt ook mensen die slaan hier volledig in door. Hoor. Die, ik bedoel, er zijn genoeg mensen... die denken dat ze echt van een andere planeet komen. Maar, ja, ja, ja, nou, ko ja. ja, ik zit er hier met eentje. <laughs> nee, maar ik bedoel... Ja, het, is, het is maar net hoe, hoe labiel ja. een persoon is. Maar bedoel, als je er gewoon serieus naar gaat kijken... ja, echt harde bewijzen zijn er niet... Nee. maar er zijn wel heel veel aanwijzingen... die uh, erop wijzen dat... Uh, men ooit vanuit de ruimte op aarde uh, gekomen zou zijn. Oké, okay, nou, de aanleiding van dit alles staat uh, online. Kijk even via de hashtag WeekendRick, dus dan zie je het filmpje staan. Uh, Verder zaken omtrent my, mysteries en dergelijke... vind je op de site van Bave met zelf, dat is... Quo Vata Precies, we zeggen het mooi in korte te vinden. Als je QFF intikt bij Google, dan staat die bovenaan. Prima. Nou, ja, ik, ik vind het altijd wel spannend om het hierover te het hebben. Het leuk om te baden kijken, baden ja. Maar ik, ik sta nog steeds rotsvast in mijn schoenen, gewoon hier op aarde. En dat moet je ook vooral blijven. Ja, ja. Zijn aardse, dit zijn zeg maar tevens aardse zaken en ergens ook weer geen aardse Oké, okay. kunnen we rustig gaan slapen weer? Uiteraard. Alle rustig blijven slapen. Waarom dat was nog met een genoegen. Volgende week zijn we er weer. Tot de volgende keer. Tot de volgende okay, keer. Oké, dag maar voor en daarvoor aan we rock'n'roll van Joe Jett en de Blackhearts. Het is 12 over 3. En dit um, ja, is eigenlijk het moment in de week, op zondag... dat wij toch eens een keer gaan proberen om weer het uh, zwarte gat 2.0 uit de kast te halen. En uh, dingen proberen te verklaren die misschien voor sommige mensen onverklaarbaar blijven... of voor andere mensen die zeggen: Ja, maar wat een onzin! Wat een onzin! Weet je wel? Van die uh, ongelovige, heb je ook. Maar ja, het blijft toch altijd boeien. Dingen die je niet kunt verklaren. Ook al vind je het onzin! Toch zal er altijd achter je hand iets blijven van... Ja, ik weet het niet Ja, en daarom is het goed dat Bafel... Hij heeft de website Quo Vater verroend en uh, daar, um, ja, daar verzamelt hij eigenlijk verhalen op die mysterieus zijn. Soms gaat het om complottheorieën, dan gaat het weer over UFO-sightings of over andere rare dingen. Maar nu is hem echt iets opgevallen. Er is een, uh, een filmpje gemaakt, ik vertelde het net al even, is in een winkelcentrum in uh, Jakarta, Indonesië. En daarop is te zien, nou ja, hij moet het allemaal maar zelf vertellen wat er op te zien is. Goedemiddag, Bafo Met. Wat is er aan de hand in Indonesië? Nou ja, er is een filmpje opgedoken. Dat is een opname van een beveiligingscamera op een winkelcentrum in Jakarta. En het is opgenomen op 11 september, hm. uh, avonds in de avond. Uh, en, en je ziet eerst iemand voorbij lopen. Uh, vervolgens, echt een lukkele seconde later, zie je op een andere plek. Want het is natuurlijk een vaststaande camera. Dus uh, het, het beweegt niet, zie je een soort lichtflits van boven naar beneden op de grond komen en uh, dat verdwijnt vervolgens ook weer heel snel. En als je heel goed kijkt lijkt het net zo vleugels uh, aan, het, aan het wezen of aan het, hetgene zitten dat het daar naar beneden komt. Ja. ja, en je ziet ook daarna als het weggaat zie je dus een groepje mensen er heel hard op afrennen die het waarschijnlijk van een afstandje hebben gezien. Wat is dat, dat duurt dan een enkele seconden. Ja. Uh, ja. En ik, ik, ik bedoel, ik ben heel nuchter wat dat betreft, Want als iets, je hebt natuurlijk dingen als uh, computers tegenwoordig, je kan het van alles nog wat uh, ja. bewerken. Ja. Maar ja, ik moet zeggen, uh, omdat ik ook wel een beetje daarin verdiept heb, uh, uh, dit zou dan wel echt extreem goed uh, gedaan zijn. Ja. En, en wel zo extreem dat het, ja... Dat het, ik ben er dan echt, ook echt flabbergasted over. Als het, ik heb het nog nooit zo goed gezien, laat ik het zo zeggen. Ja, ja, ben, ja want, hebt... want jij, bent, jij werkt zelf ook in de grafische wereld. Jij maakt waarschijnlijk zelf ook wel eens een filmpje of je beoordeelt ze. En ja. wat maakt dit zo uniek dan? Waarvan jij zegt van ja, dit, dit, is, dit kan eigenlijk niet nep zijn. Nou, de, de, de, de schaduw en, en de lichtinval, uh, zeg maar. Die, die, ja. die is dusdanig realistisch dat ik zeg van... Dat, dat, ja, Ik kan me niet voorstellen dat een paar mensen voor de lol... Want het is namelijk ook, het is werkt heel erg, uh, het, is, het eist heel erg veel tijd. Dus ik kan me niet voorstellen dat een paar mensen voor lol daar, je praat al gauw over weken werk, ja. dat, dat iemand dat voor de lol gaat doen. Ja, maar een astrale uh, verschijning heeft uh, over het algemeen geen schaduwwerking volgens mij, of wel? Nou ja, ik, ik, ik, ik bedoel, ik zie niet elke dag een, een, een, een astrale verschijning, uh, maar wat je hier ziet is het, qua belichting en qua schaduwval, uh, het, het klopt allemaal gewoon precies. In, in, in, uh, op de plek zelf, als het ware. Ja. Hey, en wat, wat zou dit kunnen zijn? Want we hebben ook een beeld. Uh, ik zal het zo ook even twitteren. Hashtag WeekendRik. Um, wat zou dit kunnen zijn wat we zien? Want inderdaad, je hebt een stil geplaatst op je website. Dan lijkt het inderdaad alsof het twee vleugels zijn. Zou dit een engel kunnen Gabriel. zijn? Gabriel! Ja, nou ja, het lijkt op een engel. In, ja. in, in, inderdaad, als je kijkt naar de, de, de hoeveelheid ellende momenteel in de wereld... Uh, we oorlogen die uh, uh, uh, aan de gang zijn of zelfs uh, op dit moment dreigen uit te breken. Huh. Ja, als je dat allemaal bekijkt, en dan zijn er van die mensen die zijn heel religieus, nou, die gaan dan zeggen die verwijzen naar de openbaringen uit de Bijbel de waarbewerkingen. Huh. Ja. Mensen op het internet die daarna verwezen aan de hand van dit filmpje. Ik ben zelf persoonlijk uh, daar te nuchter voor om te zeggen van, nou, nou dat is het. Nou ja, aard, maar maar het, aard, ik vind aard, het absoluut raar. Aard, aard, aard, uh, engel. Gabriel, uh, Gabriel gaat toch niet landen in een moslimland? <laughs> Zo even, even, even, ja, even. Ja, ja, of misschien juist wel. Maar ik geloof wel dat ook de moslims uh, dergelijke aartsengelen uh, erkennen in hun, uh, okay. in hun religie. Maar wat, wat doet een engel? Bestaan, bestaan ze überhaupt Engelen volgens jou? Engelen bestaan niet. Ja ja Ron brandsteden, die vindt van niet en, uh, ik, denk, ik denk zelf persoonlijk uh, ja, ik, ik, nog, ja ik, ben, ik ben daar denk ik iets te nuchter voor om te geloven dat het Engelen zijn maar het, het is wel ja het is dusdanig raar ik zeg van, ja ik, en de mensen ook die het zelf gezien hebben die hebben zich ook op internet ook gemeld naar een, een speurtocht die, want het heeft in Indonesië ook echt in kranten gestaan ja en eh, het heeft nu eigenlijk pas het internet eh, gehaald de afgelopen dagen. En ja, er zijn dus mensen die zeggen: van die dat gezien hebben, van ja, het was zo reëel eh, wat we zagen. En het ging zo snel en echt in een flit. Ja. Ja, je hoort wel vaker lichtwezens, eh, energieën. Eh, ja, ik, ik, ik, ik durf zelf niet te zeggen van het is exact of specifiek dit of dat, maar nee. ik, ik durf eigenlijk wel met een 80 of 90 procent zekerheid te zeggen dat het niet met een computer is gedaan. Oh ja, of er ik... moeten technieken gebruikt zijn waarvan ik gewoon geen weet heb, maar nou, ja. zijn wel lage lonenlanden daar, hè? Dus, uh, <laughs> ja, ja, nee, goed. Ik, ik, ik begrijp waar je heen wilt, Rick. Euh, zeg maar nee, ja, ook dan. Euh, laaggelone landen betekent vaak ook laaggelone landen pc's. Als ja, ja, de... ja. Ja. Okay. En, en weet jij of er uh, over de rest van de wereld ook dit soort beelden opduiken? Er zijn wel eens vaker van dit, filmpjes, van dit soort filmpjes opgedoken, maar veel meer vertellingen eigenlijk. Als je kijkt naar zagen en, en, en, en de, de geschiedenis, dan zijn er wel vaker mensen door de eeuwen... ...die dit soort dingen hebben gezien. Ja, en ook eh, Maria-verschijningen en eh, Jezus verschijnt in toast ...en op eh, keukenkastjes en dergelijke, het is het, is het ook maar... Ja, ja nou, met, met dat soort verschijningen, ik ben altijd wel een beetje van... heeft iemand niet te veel van de vliegerswam eh, gesnoept, maar... Ja, ja. Ja, het, het is als als als een groep mensen het ziet, ja. dan wordt het al aannemelijker. We gaan even kijken met z'n allen op de site van, van jullie. Daar staat het filmpje. Daar kun je het uh, net zo vaak afspelen als dat je zelf wilt. Uh, ja. Het zit uh, redelijk allemaal in het begin, dus je hoeft niet een heel filmpje door te worstelen. Daarna zie je, nadat uh, de verschijning is geweest, zie je daar op diezelfde plek vier mensen rond uh, Zwalken. Het enige wat mij opvalt, tenminste, als ik er naar kijk, is dat ze niet naar boven kijken, maar dat ze voornamelijk naar beneden kijken. Dat vind ik dan heel, uh, heel iets raars. Dus Ik denk als je hem als je naar boven hebt zien weggaan, dan moet je toch naar boven kijken. Maar goed, kijk zelf even. Oordeel zelf. En la laat weten wat je ervan vindt. Uh, Stuur het anders even naar de jongens van Kovaten Vroent of anders even uh, naar, naar ons. Uh, Kijk sowieso op de site, en dat is... .com, dat kun je heel makkelijk vinden door QFF in te tikken. En anders kijk je even op Twitter. Hashtag WeekendRik, daar zullen we ook even het filmpje plaatsen. Oké. Okay. Zeg, uh, ondertussen als Groninger, hoe staat het? Het uh, staat 0-0, uh, Rick. Maar denk niet dat je rustig kunt slapen op een overwinning van Ajax. Dat kan niet lukken, denk je? Nou ja, of je moet nog een heel snel powernapje doen, maar ik denk in het komende kwartier, eh, en als het dan weer gaat starten, dat Groningen op dit moment wel de meeste kans maakt om te winnen. Oké. Okay, ah, nou. die hebben wat engelen nodig, denk ik wel, hè? <toss> Tot zover weer terug. Ja, in het is ook de groene kathedraal, toch, waar ze ja. spelen? Ja, of de groene helft. Ja, ja, Euroborgen. Zeg, dankjewel hè! Uh, geen dank en tot de volgende keer. Gelukkig, volgende keer. Heb je, gelukkig heb je meer verstand van onverklaarbare, dat is duidelijk. Doei! Ja, wij leggen ze voor aan onze eigen Men of Mystery. Waarvoor met op zijn website Quo Vata verroend te vinden... als je QFF intikt inti inti inti bij uh, Google. Ja, daarop behandelt hij allemaal dingen die mysterieus zijn. En hij probeert het altijd een beetje te verklaren. Soms is het een complot, soms is het uh, ja, wat meer mysterieus. Dan is het uh, weer politiek. Maar nu heeft het toch een beetje te maken met... Uh... Nou, voordat we dat inleiden, eerst even vragen wat de geboesttoestand van. ...van onze ba ja, het met, ben je ja. daar? Voet ja, ja, ja. ja <laughs> voor diegene die zich vragen ...heeft Bafemet nog een leven? Ja, want hij houdt ook van voetbal. En hij heeft zojuist zijn clubje op een zegt glimielige wijze... ...de Europese uh, uh, tickets uit, uit handen zien uh, gera laten geraken. Uh, want uh, op het afgelopen donderdag verloren jullie met 5-1 in de Haag. Vandaag pakten jullie de Haag met 5-1. En uh, zojuist uh, toch nog eens op strafschoppen verloren.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 Um, jij, jij bent de man die uh, mysteries vaak oplost, die uh, eigenlijk in al dit soort zaken duikt. Jij hebt een netwerk van mensen die, uh, die jou daarover kunnen informeren. Kan, kan je ons iets meer over vertellen? Uh, ja, ja, ja. Dus in, in plaats van biologische komkommers, kunnen we spreken over ecoliologische ja. uh, komkommers. Ja. Uh, ik, ja, de dingen die, die zouden uh, besmet zijn met, met een E. coli-bacterie. En die E. coli-bacterie die zorgt ervoor dat mensen resistent worden. Ja. Op het moment dat ze bijvoorbeeld griep krijgen, dat ze resistent worden tegen een, een remedie, maar ook bij andere ziektes. Uh, dan heb je geen weerstand. Uh, en dan werkt antibiotica ook niet meer. Nee, maar ik heb begrepen dat de, die bacteriën zitten uh, standaard ook in, in de menselijke DNA, in, in het, het systeem. Dus uh, ik, ik heb begrepen ja. dat het wel aanwezig is, maar dat dit een variant is.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 Ja klopt, dat, dat is eigenlijk, eh, nou ja, tenminste er zijn veel mensen die, die daar weer spreken van een soort conspiracy van de, eh, de, de, de vleesindustrie. Tegen de biologische vlees, eh, eh, zeg maar, het ecologisch eh, een fijn stukje vlees. Eh, want steeds meer mensen stappen daar toch op over. Die willen eh, dat een dier in ieder geval fijn geleefd heeft. Alvorens het wordt omge, omgezet in een stukje vlees. Ja. En eh, ja, men, men, men, men denkt daarbij eh, dus dat het een onmogelijk complot zou, zou, ja, zou gaan.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 Ja, nou, wat, wat ik, wat een trend is, is dat veel mensen teruggaan naar, zeg maar, echt, ja, oorspronkelijk gekweekt fruit op traditionele wijze en ook groenten. Je hebt op de markt, zie je overal van die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 Nou, een kopie van die e-mail staat trouwens ook op onze website. Oké. Okay. Ook oh, nou, we, we gaan er even een linkje naar maken. Uh, kun je inzien via V als je Twitter hebt. Nou, kunnen we nog wel rustig eten kopen in de supermarkt? Of moet het ja, ervan zijn? Je, je, kunt, je kunt best, een, ook in de supermarkt kun je best bewust, uh, zeg maar... Uh, per, op een bepaalde manier groente en fruit kopen. Op een verantwoordelijke manier. Uh, en ja, misschien is het verstandig om, om in ieder geval de komkommers en tomaten een tijdje te laten liggen. Want daar zou het om gaan. Oh, die vind ik juist zo lekker. Ik denk ja, dat, dat is volks, echt... ja, wil, met we op een volksstuintje moeten We gaan even lekker schoffelen. <laughs> lekker voet in de aarde liggen. <laughs> Oké, okay, uh, dankjewel. Het, het zou wel heel erg zijn als het werkelijk zo is. We gaan het even lezen bij jullie op de site. En uh, we zullen daar nog even een link naar maken. Ik kijk even naar Edrik van Veer Dan verwijs ik hier naartoe door. Uh, Baafabet, dankjewel man. Geen dank. T Tot volgende week. Tot de volgende week. De volgende Hi, de tentakel, waarin we in de wereld der mysteriën en complotten duiken. Maar vandaag blijven wij gewoon met beide beentjes en de voetjes ook op de grond staan. Want ja, misschien heb je het ook wel gehoord. Gisteravond zijn 50 uh, sites van uh, verschillende Nederlandse gemeentes plat gegaan. Omdat de beveiliging zo lek als een mandje bleek te zijn. En Bafomet heeft zijn tentakels echt overal in de hele wereld uh, zo'n beetje. En ook hier weet hij het fijne van. We hebben hem aan de lijn. Goedemiddag Bafomet. Ja, ja. Goedemiddag Malou. Je bent nog altijd een man van de mysteries en van, van uh, occulte zaken en van onverklaarbare dingen. Maar dit is gewoon toch allemaal wel uit te leggen, of niet? Jawel, jawel. Het is, is sick. Maar het is, nou, we bespreken niet alleen maar uh, onverklaarbare uh, dingen hoor. Ook wel dingen die gewoon in het nieuws zijn waarvan we denken van dit mag toch niet voorkomen. Nee. En uh, onze, onze conculega's van uh, Geen Stijl en Webwereld, die, die kopten het gisteren als eerste. Ja. Die, die zijn eigenlijk verantwoordelijk voor het uh, exposeren van uh, ja, dit verschrikkelijke... Uh, het is echt een verschrikkelijk lek eigenlijk. Het, het, het, het, um, als je je bedenkt dat de, de gegevens van echt elke medewerker van de gemeente... maar ook zelfs politieagenten en speciale opsporingsambtenaren... waren gewoon uh, ineens zichtbaar. Maar dit is toch nee, niet hè? iets van nu? Dit, dit broddelwerk is toch al jaren gaande? Dit is toch het geklungel... Wat bij de overheid al tijden heerst, de, de, de, de non-interesse voor internet... de non-interesse voor iedere vorm van informatieverschaffing via een computer. Voordat die gasten überhaupt wakker zijn, is de wereld al lang twee slagen verder. Dus ja, ze lopen altijd met een achterstandje. Ja, maar ik bedoel, de, de, de, de, uh, ze hebben ooit um, in, ik denk dat zal aan uh, het eind van de vorige eeuw zijn, uh, hebben ze een, een, een, zeg maar een principeakkoord met elkaar afgesloten, de gemeente in Nederland, dat elke gemeente een website moest hebben die aan het OL2000, het overheidsloket 2000, principe moest voldoen. Um, Wat hield dat in? Dat burgers digitaal zaken moesten kunnen regelen via de website van de gemeente. Want ik heb daar zelf actief, zeg maar, een, een, een rol in gespeeld in het onderzoek voor een aantal gemeenten, is ook bepaald dat de beveiliging van de website ja. van ja, gewoon dat dat heel erg belangrijk was. En daar, daar hebben wij destijds heel erg op lopen hameren. Maar we zijn inmiddels dik tien jaar verder. En um, ja, het is, gewoon, het is gewoon... Het is echt... Het, het, het, ik, nou, huilen met de nou, wet op. Maar, ik zou maar, me ik, diep en diep schamen. Maar is het niet zo dat er staat dat dat van eminent belang is? Maar dat we hier spreken over een verklaring van zo'n dik tien jaar geleden? Dat ondertussen de tijd is doorgegaan... en dat ze eigenlijk niet meer zijn toegerust en uitgerust... Op, op datgene wat er weer in het heden is gebeurd. Dat eigenlijk alles alweer verleden tijd is. Um, nou, het is zelfs zo, Rick, dat tien jaar geleden was dit ook al net zo lekker als een mandje. Alleen toen was er niemand zo slim om dat ook oh, aantoonbaar uh, te gaan maken. Ja, ja want daarvan met het gaat onder meer om de gemeentes Beemster, Doetinchem, Enkhuizen, Ols en Zeewolde. En ik zie ook Rijn, Rijnwaarden, Hume, Lingewaard, Nijkerk. Uh, wat, wat betekent dit voor de inwoners van deze gemeente? Nou, voor de inwoners niet zoveel. Ik, ik, ik ben ook van mening dat ze, uh, dat ze bewust niet alles bekend hebben gemaakt... Uh, wat allemaal mogelijk was. Ze hebben namelijk ook gisteren de, onder andere... de Algemene Inlichting en Veiligheidsdienst en, uh, gewezen op het lek. En ik geloof dat die ook verantwoordelijk zijn voor het feit dat gisteren... Uh, de 50, maar het zijn er eigenlijk nog meer... want ze hebben er maar 50 uitgepakt. Oh ja. uh, het gaat in totaal om nog veel meer. Die allemaal hetzelfde systeem... Ja, hanteerde zeg maar om hun uh, website uh, te beveiligen. En ja, ik, ik bedoel, voor een burger is het niet zo erg, maar ik, ik kan me wel voorstellen dat het voor iemand die, uh, ik noem wat, uh, leerplichtambtenaar is en die problemen heeft met de doorgedraaide ouders van een kind dat eigenlijk naar school moet, dat het dat wel heel vervelend is als de gegevens van zo iemand. Uh, ineens toegankelijk zijn. En men weet waar zo iemand woont. Ja, dan... En hetzelfde geldt voor een regisseur of ja. voor een agent. Ja, dat kan ik me voorstellen. Um, is het zo dat, uh, dat, dat die eerste vijftig die genoemd zijn, dat het gewoon een greep is geweest? Een losse greep? Um, of of um, kunnen we de komende tijd nog veel meer gaan verwachten op dit gebied? Uh, heel eerlijk gezegd, uh, denk ik dat ze wel zo slim zijn geweest om uh, na gisteren... Dus nadat er gebleken is dat het om 50 websites gaat, dat ze uh, wel alle websites ook nagekeken en, en, en ook zeg maar uh, deels uitgezet hebben. Uh, Want ik ben zelf ook even gaan proberen uh, bij een aantal gemeenten. En ik kwam erachter dat gisteravond het, uh, de, de website van de gemeente waar ik zelf woon, ook nog steeds, uh, en dat was vanmorgen niet meer het geval. Dus ze hebben lang niet alle gemeenten in de lijst gezet. Ik denk echt dat het een, een, een greep is geweest van... Uh, we pakken de 50. Oké. Okay, nou, als je mijn gemeente ook even zou willen checken. <laughs> ja. Even laten weten. We Maak even een lijstje door. Maar, maar ja, heel veel uh, zaken worden ook met, met Digi-ID en, uh, en dergelijke gedaan. Uh, kan dat niet gehackt worden dan? Ja, dat, dat is wel iets waar ik, waar ik zelf gisteravond al, al meteen al dacht. van ja, Want wat nou als ik mijn, met mijn Digi-ID-code bij mijn gemeente uh, iets, iets invul? Dan betekent dat dus dat mijn Digi-ID-code ook is opgeslagen ja. in die database. Ja, die niet veilig is. Ja. En ja, dat zal waarschijnlijk... gewoon een staartje krijgen. Ik kan me niet voorstellen dat, dat, dat, dat dit... Uh... We hebben natuurlijk dat hele debakel... van de digi-notar gehad. Met, met die licenties ja, ja. in de beveiliging... die niet goed waren. En ik had eigenlijk... Zelf verwacht dat na dat debakel, dat ze meteen kritisch heb ja. scherp, alles nader gekeken een maand geleden, maar dat hebben ze dus niet gedaan. Dat is natuurlijk wel zo. Dat verwachten wij normale mensen. Maar wat mij altijd opvalt, ik heb ook wel eens een keer een akkerfietje met de, met de overheid, de lokale overheden. Um, dat, dat zij mogen zeg maar allerlei cijfers poneren. Zij mogen allemaal stellingen poneren. Die ja. als, wij, als wij dat zouden doen, en we, dat zou niet juist zijn, wij meteen, als dus dat je lastige uh, types uh, worden, worden weggezet. Ah, uh, oh, je roept maar wat. Maar zij kunnen wel van alle, altijd maar wat aanhouden. Rommelen, en dan, dan uiteindelijk toch weer mee wegkomen. Dat vind ik altijd zo bijzonder. Ja, en het gek is ook altijd ongestraft. Het is vaak gewoon degene die dat dan doet, die krijgt een nieuwe functie. Ah, ja, uh, ja. En, en, en iemand anders neemt zijn functie weer over en die gaat gewoon door met het falen. Want het is, ik, ik noem het echt falen. Want hey, ik, ik ben persoonlijk ook van mening dat... Dat is zo bijzonder. Hiervoor eigenlijk ja. voor ons als burgers, want wij mogen toch verwachten van de overheid dat ze... Uh, ja, uh, voor ons zorgen. Ja, ons beschermen en dus ook, ook, hè? Deugdelijk de ook. beschermen, inderdaad. Deugdlijke. Ja, dus ik vind eigenlijk ook dat er een soort... Ja, dat tribunaal klinkt meteen heel zwaar en moeilijk... Maar ja, dat er een soort rechtbank uh, moet komen... Ja. Waar dit soort fratsen gewoon... Uh, ja. Ja, uh, veroordeeld kunnen worden volledig mee eens. Maar goed, we kunnen hier nog heel lang een boompje over opzetten. ik denk dat bij alles ja. kan zeggen: ja, ik ben het volledig met je eens. Het rare ervan is alleen dat het systeem zo werkt. Dat ondanks het feit dat we dit bespreken op de radio, ondanks het feit dat we met z'n allen eigenlijk roepen, dat uiteindelijk de mantel de liefde weer ergens uit een kast wordt gehaald die er overheen wordt geworpen, en ineens blijken de poppetjes op andere plekken te zitten. En niet meer aanspreekbaar te zijn voor de daden die de toen zijn gepleegd. Maar goed, het zal wel weer. Het, het, ik weet niet of het een typisch Nederlands is, of dat het nou echt een soort van langmoedigheid is, die we het allemaal prima vinden. Maar het schijnt zo te zijn. Maar we Kijken we wel hoe het verder gaat lopen, denk ik hè? Ja, ik, ik, ik vrees zelfs dat de mannen die dit, uh, zeg maar, die het die, ja, die veroorzaakt hebben, die dus aangetoond hebben dat het niet veilig is, dat deze mensen uh, worden, ja. voor hun nog wel eens een heel vervelend staartje oh, kon krijgen. En dan ze eigenlijk niks strafbaars hebben ze gedaan. Dat moeten dankbaar zijn eigenlijk hè, dat het nu nou is. Eigenlijk wel ja. Komen, is dat weer Brenno de Winter? Oh, sorry, wat zei je Is het weer Brenno de Winter die dat deed of niet? Ja, het is inderdaad Brenno de Winter. Okay, van Oké, nou, die... ja, maar ja. die heeft ook op zijn klote gekregen voor die, die, die uh, OV-toestand. Dat... Ja, de, de digitale OV-kaart ja. inderdaad. Maar die schijnt nu ook alweer uh, gehackt te zijn, de nieuwe. Oh, ah, ja. jeetje, joh. Dus we zouden eigenlijk misschien even Brenno moeten bellen... en even Brenno moeten vragen hoe het zit. Ja, dat is wellicht een idee. Ik, ik heb zijn nummer niet, maar misschien dat jij het hebt. Ik wel. Hey, doe we gaan kijken even of hij niet uh, aan de zondagse tis zit. Uh, nee, he? dat <laughs> Lekker mee, met mag. de familie om de haard. Het was me waar genoeg. Dankjewel. En uh, waarschijnlijk hey, gelijk. een wake-up call van velen. Tot de volgende keer. Hoi, hoi. Ik ga nou met iets wat ik toch een raar fenomeen vind. En daarvoor hebben we van met uitgenodigd. Van de, dan zei het Corvato Verrund. Die gasten die hebben echt van alles verstand, heb ik het idee. Ja, die richten zich op uh, de mysteries der leven. Ja. En uh, ook over, uh, ja, complottheorieën. En, en gewoon dingen die zich niet zo makkelijk laten verklaren. En dan zetten ze de feit... Op op een rij. En de speculaties en dan proberen ze toch een beetje uit te vogelen wat er nu echt aan de hand is. Ja, en de afgelopen weken, kan ik zeggen... houdt er één fenomeen Nederland behoorlijk in zijn greep... en dat is de snelwegschutter. De snelwegschutter, die uh, zou er eerst zijn. De halve politiekorps van Nederland zat er achteraan. Zeker in, in de Westenregio. Uh, en dan voorlopige tijd kwamen ze doodleuk met het verhaal... en witte we nee hoor, hij, hij bestaat niet. Ja, hebben ja, beschoten. Nou, ja. misschien is hij... Uh, wel. Nou, wij weten niet meer nee, waar we aan toe was, zijn. Was, het was gewoon uh, steenslag... Natuurlijk, tegen de achteruit. Ja. Wat denk je zelf? Aan de telefoon Baveren, goedemiddag. Goedemiddag, Rikke Moeroes. Ja, we kunnen met jou praten over vallende sterren, planeten die op ons afstuiten ballen en marsmannetjes. Maar we kunnen het ook hebben over aardse zaken zoals de snelwegschutter. schutter. Alhoewel, het is natuurlijk ook een mysterie. Wie is dat? Wat weten we meer? Ja, wie het is, dat, dat, dat weet eigenlijk niemand natuurlijk. Daarom zijn ze ook een beetje in het rond aan het raden, wat het mogelijk zou kunnen zijn. En, en ja, wat je al aangaf net zelf, van hè, nu zou er mogelijk weer geen snelwegschutter zijn. Maar nu was er, geloof ik, donderdag en vrijdag en ook zaterdag weer melding van mensen met kapotte ruiten. Ja, zij ruiten, achteruit. ja, steenslag, tuurlijk. Ja, nou ja, ik heb het nog nooit meegemaakt. Ik heb wel eens een keer meegemaakt dat ik in een auto bij iemand zat en dat je steenslag aan de voorkant krijgt. En dan krijg je ja. meestal zo'n barst. Ja. ja. En dan springt nog niet je hele ruiter uit. Ja. Nee. Maar, en hier springen complete ruiten kapot. Maar de voorruit is altijd gelaagd, hè? De achterruit- en de zijruiten zijn dat minder. Ja, klopt. Nee, dat, is, dat, dat, ja, dat is, hangt wel weer af waar je auto vandaan komt. Want wat wij hebben uit kunnen vinden in ieder geval, dat heb ik ook gisteren nog weer gelezen ergens, dat alle auto's die in Europa worden gemaakt al sinds 2008 rondom veiligheidsglas moeten hebben. Voor ja, voor mij wel, maar uh, de, zeg maar, een gemiddelde auto, dat is, uh, dat is toch alleen de voorruit, zodat uh, dat daar geen ongelukken mee kunnen gebeuren. Ja. Maar goed, hoe dan ook, ik vind het een vaag verhaal, wat is uh, op, op jullie site, wat is daar de teneur? Nou, we, we hebben een heel dossier aangelegd eigenlijk, van, van alles wat er is gebeurd, ook met een kaartje erbij, met waar er allemaal is geschoten. En kijk, ik bedoel, als het een, een, een vorm van steenslag zou zijn, dan zou het ook voorkomen op de 28 bij uh, Zwolle. Ja. Of uh, op de N34 bij Emmen. Nee. Maar het komt alleen maar voor in een gebied uh, nou, tussen Gouda, Rotterdam en Den Haag. En er wordt ook vast op dezelfde plek gebeurd het. Ja. ja, want dat, uh, zo, dat ik, is zo vreemd eigenlijk, hè? want Rijkswaterstaat heeft zo'n nou, zo kleine 2000 camera's hangen ongeveer. Waarom, waarom hebben ze, als het inderdaad in zo'n zo nou, relatief kleine regio is... waarom hebben ze hem dan nog niet kunnen vastleggen? Um, dat heeft voor een groot deel te maken met de, de camera's voor registratie op de weg die moeten worden nagekeken. Dat is, dat is heel veel werk. En normaal gesproken eh, nou, gebeurt dat sporadisch. En dan hebben ze, ik noem maar wat, op een zondagmiddag zit er een team... en die houden een bepaald deel in de gaten... en kijken of er overtredingen plaatsvinden... en eh, zorgen ervoor dat deze mensen bijvoorbeeld achteraf worden bekeurd... of dat er een politieauto onderweg gestuurd kan worden naar... Uh, een overtreding. Overigens heb ik wel begrepen van Rijkswaterstaat... dat ze er niet voor zijn om te bekeuren. Zij kijken daar niet naar. Ze zijn alleen voor de nee, de nee het, de Rijkswaterstaat inderdaad, die mogen niet bekeuren. Maar het is wel zo dat de politie... dus het, K het KOPD, de Koninklijke uh, Landelijke Politiediensten... Die, die mogen gebruik maken van de camera's van Rijkswaterstaat. Um, en ja, die mogelijkheid... Uh, daar maken ze ook met regelmaat gebruik van. Alleen... Ja, nu zijn ze dus aan het gissen en ons vermoeden, dat is eigenlijk wel bij meer mensen, kwam dat naar voren van zou het misschien niet opgenomen zijn. We praten over dataopslag ja? en er is natuurlijk bij de overheid, dat was de afgelopen week nog weer in het nieuws, van alles mis met hun uh, automatisering en de beveiliging daarvan. Ja, ja. En ik, ik weet niet of jullie enig idee hebben bij uh, de data van het opnemen van een dag snelweg. Nee. En om met één camera, maar je praat al gauw over uh, honderden gigabytes op een dag. Ja. Uh, en, en als er honderden camera's hangen, dan betekent dat dus al dat je over ja, waarschijnlijk honderden, misschien wel duizenden terabytes aan data praat. Ja. En doe er maar eens wat leuks mee, zeggen ze dan, hè? Ja nou ja, dat, dat wordt natuurlijk, je moet ook maar de mankracht hebben om om eh, de beelden die je hebt zeg maar te gaan bekijken en dan te kijken wat er opvalt. En nu was het een grijze golf. Uh, het leuke was dat er vorige week een paar jongens van Po-News waren dat geloof ik. Die waren met de golf langs de snelweg gaan staan. Ja. Uh, en uiteindelijk kwam de politie na een uur faal uh, halen. Dus ja, misschien heeft het ook wel iets te maken met dat het gewoon heel erg moeilijk is om een grijze golf, want een Volkswagen Golf is een van de meest voorkomende auto's in Nederland. En waarschijnlijk is grijs ook een van de meest voorkomende kleuren. Dus het wordt al heel moeilijk, want er rijden waarschijnlijk heel veel grijze golfjes in dat gebied. Ja. Dat zou, zou, het ook, zou dat ook geen copycats kunnen zijn? Dat een iemand het ooit is begonnen... en dat anderen dachten van... Hè, maar dat kan ik ook. Ja, nou, dat, dat, dat is wel iets wat ik zelf persoonlijk denk. Dat het gaat om meerdere mensen. Uh, niet om één iemand. Omdat... als je heel goed kijkt naar uh, zeg maar de tijdstippen... En, en de data waarop geschoten is... dan zou iemand uh, uh, zich... Mh, ja, eigenlijk in tweeën moeten hebben gesplitst. Om... Om dit te kunnen doen, ja. Ja, om het te kunnen doen. Dus dat wordt al een lastig verhaal. Nou ja, het zou natuurlijk ook nog kunnen dat inderdaad de ene deed en de ander ging het kopiëren, maar dat ze nu toch wel bang zijn geworden dat het daarom een tijdje stil was. En nu vorige week was het weer, ja, eind van deze afgelopen week was het weer raak. Kijk, die stel was het gewoon niet hebben dat de politie zei dat hij niet bestond. Dus dan denkt hij zelf weet je wat, ik ben er wel. En dan pakt ze een wapen. En ja, want er zijn ook hele rare, bijvoorbeeld uh, op de muur hebben ze uh, beschilderingen gevonden en aanmoedigingen die uh, eigenlijk zeg maar, in, in betrekking stonden met die snelweg. Is, is die gewoon een kat en muis Ja, nou ja het, het kan natuurlijk een lone wolf zijn. Iemand, uh, dat kunnen dus bijvoorbeeld twee mensen zijn, een team van twee mensen die het uh, die doen. Dat zou heel goed kunnen. Uh, en dat ze eigenlijk alleen maar willen aantonen van zo kwetsbaar zijn mensen op de snelweg. En we schieten nu nog met een luchtbukt. Maar wat gebeurt er als je met een echt geweer gaat schieten? Ja, he? dat niet maakt niet ze Ja. Nou Ja, goed. Ja. Uh, heb je dan een profielschets kunnen maken van zoiets iemand of niet? Nou ja, het moet in ieder geval iemand zijn. Uh, kijk, uh, daar hoor je de politie niet over. Is er geschoten vanaf een, een, zeg maar een plek waar iemand stil heeft gestaan. Uh, maar ik, hoor, ik heb niet, nergens gehoord. Want het zou ook iemand kunnen zijn die gewoon uit een rijdende auto schiet. Ja. Uh, ja, nou, zolang we daar niet meer over weten, uh, ja, blijft het eigenlijk uh, een, ja, een, een mysterie wie het nou zou kunnen zijn. Meer over deze, deze zaken ook op jullie site. Jullie zijn er ook mee bezig om dat uh, op te lossen dan wel te kunnen verklaren. De site heet. Quo, vaat Quo vaat en vrouwens. En vrouwens. Ja, en je kan het vinden door QFF-intentieke bij uh, Google. Daar vind je het uh, complete dossier over de snelweg, Schutter. Baan met? Ja. Nog een hele fijne zondag. Uh, eens gelijk. Doei. En tot de volgende keer. Doei. Ja, het is alweer 13 minuten, over drie blaatste uur weer. Een heerlijke dag vandaag. We kijken al sinds 12 uur alleen maar naar mooi zonnig weer buiten. Dus uh, dat begint bij mij uh, na verlofde tijd toch een beetje te kriebelen. Dus ik heb precies van vier pieperde bandjes. Je mag zo Je mag zo de wijn. Ik ben net een beest dat moet gaan zo gaan. Hé, hey, um, we moeten het even hebben over iets wat van de week gebeurde in uh, Zwitserland. Daar hebben ze onder wat meer van in of al of, daar rondomheen. Hebben ze zo'n deeltjes versnellen, hebben ze de Zijdse, uh, uh, weten te construeren. Dat was een heel dingetje. Want men was heel. toch bang dat ze daarmee de Big Bang zouden nou, kunnen... Nou, dat dachten uh, ze inderdaad, dat dat, een, uh, dat als...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 Is ontstaan. Oh, ze wilden daar inzicht in hebben van hoe kan het toch dat, ons, dat wij hier zijn op aarde en laten we het in het klein nadoen. Is dat het een beetje? Nou, ik denk, ik denk dat ze heel graag uh, vanuit de wetenschappelijke hoek, ook de religieuze hoek, uh, voor eens en voor altijd wilden laten zien van wat jullie zeggen klopt niet. Nee, oh ja, ja. hadden we, daarmee, als we dat, stel je voor dat het werkt, iedereen dacht dat het, uh, zou, zou het dan ook zo kunnen zijn dat we uiteindelijk met z'n allen imploderen in een soort van afputje in uh, het meer van Geneve uh, vallen, of niet?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 een dusdanige ontdekking dat vele wetenschappers die ook echt nauw betrokken zijn, al jaren bij het project van en die kunnen het gewoon niet geloven. Nee. Is... Die leven echt op dit moment in een, in een, ja, in een fase van ongeloof. Ja, hun ja. ontdekking dat, dat kan bij hun gewoon op dit moment er nog steeds niet in. Nee, maar we ontdekken tegenwoordig planeten die ineens heel erg verdacht lijken op Aarde. We zitten nu uh, erachter te komen dat Einstein eigenlijk een hele domme man was. Nou, ja, ja, goed. dat, is, dat, dat, hij, had, dat zouden we uh, ook had, niet kunnen doen. Hij een hele relativiteitsleer onder, onderuit getrokken. Uh, het is wel de een na de ander die uh, wordt ontdekt, hè?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 op een internetforum zich heeft aangemeld als een tijdswijziger. Ja? En exact dit heeft voorspeld. Exact dit, wat nu is gebeurd, dat, dat heeft hij exact voorspeld. Elf jaar voorspeld. geleden. Ja, en ja, maar dat, dat, dat, dat is toch wel dat, heel dat, bizar. Dat gebeurt er toch ook in Star Trek? Ja, <laughs> ja, ja. ja nou, goed. Ja, uh, dat, en dat is dus het mooie van het feit dat als dit inderdaad zo zou zijn... Er is nu ook een verhaal opgedoken dat er een, een man is gesignaleerd...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 en deze man die zou Lucas heten... en die beweert ook een tijdwijziger te zijn. Ja, die maar die heeft zich al vijf... enkele dagen voor de ontdekking gemeld. Ja, Oké. Okay. Dat was even een van de apostelen. Maar um... ja. <laughs> Nou ja, dat zou dus in principe mogelijk kunnen zijn... nu ja. we dit hebben ontdekt. Ja, maar ja, maar de, de, de, dat gaat natuurlijk alle kanten op. Maar, mag ik even voor jou even, even een kleine inschatting? Want je bent een man die daar gewoon constant bij bezig is. We kunnen heel lang hierover door filosoferen en fietsen... maar het moet uiteindelijk wel gaan gebeuren. Maar binnen welk tijdsbestek verwacht jij... dat iemand zijn, zeg maar, een goed gedeelte van zijn leven wil gegeven... Om naar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 Dus 2006, maar misschien ook wel helemaal niet. Dus dat dat, zou is dus zijn dat mooi. Weer... ik wil het eerst bewezen zien. Maar het zou dus kunnen zijn dat mensen... Wanneer hebben ze zich gemeld in 2000? De, de, de gasten uit 2036, wanneer hebben ze zich gemeld? Nou, die in... heeft zich voor het eerst gemeld in 1998 op, op een, een radio-uitzending... en vervolgens in de periode tot 2001, dat was het punt waarop hij weer wegging... volgens zijn eigen zeggen, heeft hij een reeks van berichten op, op, op fora op het internet nou, achtergelaten... Ja.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 Bavelmet, dankjewel man. Geen dank, tot de volgende keer. En terug naar jouw tijdsgeest, hè. Doei. Oh, ja. Back to the future. Met deze is van uh, de spanning slaap om het lijf, weet je. <laughs> 11,4,3. Ja. Laten we het op dit moment van de week maar weer eens even gaan hebben... over uh, zaken die we niet altijd kunnen verklaren. Dingen die een uh, mysterie blijken te zijn of blijven te zijn. Dat kan natuurlijk ook. En daar hebben we de Man of Mystery voor, hè. De Man of Mystery, Bavelmet. En ja, we gaan het vandaag met hem hebben over... Uh, Seks met Neandertalen. Dat moet ook een beetje zijn. Oh, yeah, yeah, yeah. Ja, precies, ja. Sommige vrouwen zeggen, nou, dat komt mij elk weekend heel bekend voor. Ja, maar toch mij, een raar verhaal. Bij mij thuis uh, roept dat al jaren. <laughs> Lijkt nergens op. Bam bam bam. Thank you man. Goed, um, aan de telefoon Bavend. Hallo Bavernet. Uh, goedemiddag, uh, Rick en Hi. Goedemiddag. Zeg. Um, seks met de Neandertalen. Wat, wat was de ultieme reden voor jou om het daar vandaag over te willen hebben? Uh, nou, de, de reden, dat het was een opmerkelijk onderzoek eigenlijk, ja. waaruit is gebleken dat dat dus ooit plaats heeft gevonden in onze geschiedenis. Oh? En wat ik het met name interessant vond, is dat uh, een deel van de wereldbevolking daardoor dus een, ja, een beïnvloed DNA en een andere genen heeft, zeg maar. Waardoor ze uh, sterker zijn en dus ook minder vatbaar zijn voor virussen en ziektes. Ja, nou moet ik eerlijk zeggen, de, de laatste keer dat ik onderuit ben gegaan vanwege ziektes is ook heel lang geleden. Uh, ik heb het, zeg maar, het sociale inleesvermogen ook van een gebiedende Neandertaler. Zou dat meteen kunnen worden herleid of niet? Nou ja, misschien dat daar wel een link ligt, hoor. want ik, als ik dat de, de, zeg maar de bouw, want ik heb me heb een beetje verder in verdiend. Heb ik ook, verdiend. heb ik ook. Ja inderdaad, ik ben ook vrij lang en een vrij uh, robuuste, uh, ik noem het altijd maar een beetje robuuste vormgeving zeg maar. Veel van de en, oude. En, en, en ja nou in ieder geval, dat had ik die Neanderthalers ook en, en men deed eigenlijk altijd een beetje af alsof die mensen heel dom waren. ja. M maar nu blijkt eigenlijk dat ze mogelijkerwijs... Uh, misschien zelfs wel slimmer waren dan de homo sapiens. Oh! Ja, want is het zo'n rare gedachte altijd geweest... dat de homo sapiens uh, het deed met een de neandertaler? Nou ja, uh, men dacht dat het niet mogelijk was... Uh, was dat, dat, dat uit een, een, een kruising van uh, twee mensensoorten uh, een, een, een, een product zou kunnen ontstaan. Maar uh, nou, onderzoek heeft dus aangetoond dat dat wel degelijk het geval is. Uh, nu is Nederland bijvoorbeeld een land waar heel veel neandertalers hebben gezeten. Ja. Uh, er, zijn, er zijn op diverse plekken in Nederland vondsten gedaan. Dus uh, wat Rick zegt zou in principe uh, heel voor de hand liggend kunnen zijn. Wat, zei ik ook alweer? En uh, nou, dat je zei van, ja, je vergelijkt jezelf net met uh, ja, een aantal erin, kenmerken ja. van de Neanderthaler. Ja, ik heb het wel, ja, ik heb het wel, ja. Ja, en, en, en het zijn in Nederland, in Nederland heeft bijvoorbeeld ook de, de langste mensen ter wereld komen ja. gemiddeld gezien uit Nederland. Um, ja. Ja. En ook, er zijn ook onderzoeken geweest naar bijvoorbeeld botsterk, uh, botsterkte van ja. mensen, en dat is ook heel erg hoog in, in, in, in Nederland, maar ook in een deel van Duitsland en in een deel van Scandinavië en een deel van Azië en dat zijn exact ook de gebieden waar dus de neandertalers geleefd hebben. Ja, ja. dan vraag ik me af, hè, hoe zou dat dan vroeger zijn gegaan? Je bent een homo sapiens en uh, je gaat ergens heen en dan zie je een neandertaler. Wat zeg je dan als openingszin uh, eigenlijk? Uh, hey, uh, mag ik je knuppel zien ofzo? of Of uh, <lacht> Ik weet het <lacht> niet. Ja, ik, ik, ik, ik hoe komen niet weten die samen? We, ik denk eigenlijk dat die mensen van toen helemaal niet een idee hadden van uh, dat de homo sapiens een ander soort mens waren. Want ze konden zingen, ze konden praten. Um, dat, dat kon zeg maar, de oermens ook in die tijd. Uh, en ja, ze hadden waarschijnlijk allebei lang haar en baarden. En, ja, ja, en, ja, ja. ja. ja. Dus, uh, eigenlijk. <laughs> en ze waren waarschijnlijk vuil van het werk dat ze deden. Ja. Dus, uh, zoveel verschil zou er niet geweest zijn. Ja. Nee, nee, nee. Maar hoe, hoe kennen we anno 2011 nog de uh, Onderscheiden met de Neandertalen van origine van de homo sapiens? Nou, kijk. De, de, de, de, de, de, de mensen die zeggen. ...zeg maar uh, nu... ...heden ten dagen... Uh, ...nog sporen van... Uh, ...het kruisen van de Neandertaler ...met de Homo sapiens in zich hebben... Um, dat, ...dat is met name terug te vinden... ...in hun DNA en in hun genen. Oh ja. Uh, dan zijn er ook wel uiterlijke kenmerken, zoals uh, uh, ja. een iets grovere schedel. Ja, ja heb ik ja, ook! Oké, okay. we gaan even een checklist doen, ook. dus grove schedel, even voor ik check, ja, ja? ga verder. Ja, en, en bij, bij mannen, hey, ik, ik, dat las ik in een Duitse onderzoek, zijn bijvoorbeeld uh, donkere, wat grotere, grovere wenkbrauwen. Ja. Uh, dat is ook weer een heel kenmerkend uh, ja, iets nou. wat, wat neandertalers ook hadden. Nou. En, ook de baardgroei, dat, ja. dat zou bij mannen verschillend zijn. Oké, okay, en is dat erger bij uh, neandertalers of juist minder erg? Nee, de, de, de neandertalers hadden meer baardgroei, maar dat had ook te maken met dat de, de mannelijke neandertaler had een veel hoger uh, testosteron gehouden ja. dan bijvoorbeeld de homo sapiens. Ja, nee, dat is Check. dat het. Dus ik kan het allemaal niet helpen als ik het goed begrijp. Nou ja, eigenlijk waren, tegenwoordig leveren natuurlijk ook nog mannen die je zou kunnen betitelen als testosteron-driven maniacs. Ja, ja, ja, ja, ja, ja ken ik ook, ja. Ja, en nou ja, dat waren Neandertalers eigenlijk ook een beetje. Want ondanks dat ze heel primitief waren... Uh, schelden in elke Neandertalerman een soort alfamannetje. Ja, maar eigenlijk wat en, en... ik nu, nu hoor uit, uit jouw verhaal eigenlijk... Neandertalen heeft altijd een beetje een negatieve lading. Zo van, ja, die rauwdauw zijn een beetje domme, domme krachten. Terwijl eigenlijk ze de mensen hebben behoed tegen, tegen ziektes. Dat dat in hun genen zit om het immuunsysteem te beschermen. Feitelijk wel. En, uh, ja. Het is ook bewezen dat dus mensen die niet zoveel van dat gen of van het gen en of van het DNA uh, bezitten. dat zijn oorsprong kent van de Neandertalers. Ja. dat die mensen ook echt sneller ziek worden hè, en veel vatbaarder zijn voor griepjes, is... voor virussen. En ja, dat is eigenlijk het, het, het, het grote bewijs. Dus eigenlijk uh, is dit een soort devies aan alle vrouwen die nu luisteren. Nee, ben die Wil je niet muziek mee, worden? Zoek inderdaad naar die man ja. met dat voorhoofd, met die wilde wenkbrauwen oh. en die grove gelaatstrekken en dan word je nooit muziek. Nou, het, het schijnt dus, en het, is echt, het schijnt dus echt zo te zijn... dat vrouwen dat onbewust wel ja, uh, ja. de sterke kenmerken van een man ja. eruit pakken. Ja, en, vooral tijdens de, de, de... terwijl we de ijsprong hebben, hè? Ja, Want dan zijn we helemaal dagelijks voor. Ja, precies. En dat is toch een soort ja, oer oerdrift. Dat is dus, ja. Ik vind de mensen steeds leuker worden, weet je wel? Dit moeten we, dit moeten we erin houden. Uh, dit wil ik graag op schrift hebben, in begrijpelijke taal. Dan neem ik me in de en dat leg ik thuis even op tafel. Kijk, Zodat je dat altijd te passen en te ontpassen kunt gebruiken... Ik kan je helpen. Met, met een vrijbrief. Ja, Heerlijk. Ja, ik, ik, ik, ik, ben, uh, ik wil niet zeggen dat ik nooit... Uh, maar ik ben, ben nu echt uitermate tevreden over uh, wat ik allemaal hoor. Ah, ik ga eens op zoek, want ik wil ook wel een, een, een ziektevrij leven hebben. Dus, uh, uh. hey Jarek, ik uh, ga eventjes... Uh, ja, nou, prima. Even. Hey, hey uh, ik, wacht, kunnen we het nog even nalezen? Waar kunnen we het nalezen? Uh, uiteraard op onze website, covataverroend.com of QFF op Google. Oké, okay. doen we dat... Ik zeg: Wederom bedankt voor deze heldere en fijne uitleg op een zondagmiddag als deze. Geen dank.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 En uh, met je broek half op de knieën dat je denkt dat het toilet is. Waar gaat het over? Nou dat je er toch heen bent gegaan. <lacht> <lacht> en uh, wat daar achter steekt en wat het nou eigenlijk is, daarmee praten wij. <lacht> Daarover praten wij met uh, Bafomet, onze eigen man of mystery. Van de website QuoVataVarroen.com, waar hij uh, alle mysterieuze dingen verzamelt. Prover uh, ook uh, informatie over slaapwandelen. Bafomet, is slaapwandelen weer een dingetje aan het woord of niet?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 Uh, tijdens de remfase van hun slaap last krijgen van slaapwandelen. Uh, en, en dan kun je het zien als zijnde dat iemand in bed ligt en heel erg druk gaat bewegen. Ja. Uh, dat is heel, heel grappig. Bij honden uh, is dat heel vaak. Ja, uh, ja. Honden doen het heel veel en, en die liggen dan en dan zie je ze met een uh, boter bewegen. <laughs> ja. Ja. En, dat, en dat komt dus omdat hun spieren uh, geen seintje hebben gekregen van, uh, dat ze on, in een ontspannen. Uh, fase uh, moeten zijn als het ware. Ja. En dan gaat het lichaam dus bewegen. Het is eigenlijk een soort sapastische uh, stuiktrekking. Nou, ik heb het ook wel eens dat ik midden in mijn slaap en dan hoor ik ineens een, uh, weet je wel, pas! Hoor je dan eens. En dan schrik ik. Uh, en, ik handel had, ernaar. Ja. En dan zak ik weer weg en dan val ik weer in slaap.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 ja, als je slaapt, dan het, je Je weet het echt niet. Je bent echt niet bewust van datgene wat je doet. Nee. Uh, uh.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 Een hond krijgt later Parkinson, begrijp ik. Ja, nou ja, voor zover ik kan spreken van het feit dat Parkinson voorkomt bij dieren... ongetwijfeld <lacht> zou een vergelijkbare ziekte zijn. Nee. Uh, die doet namelijk wel zo. Maar nou, wat kun je er tegen doen? Uh, uh, gewoon uh, een goed slaapritme hebben. Uh, eh, je, dat, men zegt dat 8 uur slapen uh, dat, dat uh, goed is. Nou, de ene mens heeft genoeg aan 6 uur en de andere aan 9 uh, uur. Dat ja. verschilt ook een beetje per mens. Ja. Maar gewoon zorg dat je, je met regelmaat slaapt. Uh, als je dus de aanleg long time. In principe dat je gaat, slaapwandelen. Uh, gaat wandelen. Ja, okay. ja. Nou, ik zeg, er zit een heel, hele wereld achter, achter dat slaapwandelen. Dat is duidelijk.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 Nee ja, nee. Ik zou zeggen, je kunt rustig gaan slapen. Of gaan slaap wandelen. Ja, normaal gesproken ik, kan vraag... wachten, ik kan echt niet ja, wachten. Wacht. Ja, normaal gesproken vraag ik het aan, aan jou omdat dan weer allerlei planeten op ons afgevuurd worden en kometen. Maar, uh, ja, we kunnen rustig slapen. We kunnen rustig slapen. Ja, dat is fijn om te weten. Maar van dankjewel en volgende keer ja. een ander verhaal. Dat was, uh, ja, geen dank en tot de volgende uh, uh, keer. Uh, uh, okay, another vandag. episode. Goeie. Uit uh, de hele uh, nou ja, bundel van, van afleveringen. Um, die op Radio Veronica geweest zijn bij Weekend Rik op zondagmiddag. En um, ja we gaan deze podcast uh, voor nu afsluiten. In, in de zin van, we zijn ook al drie uur 36 minuten <laughs> bezig. En dat betekent gewoon, uh, ondanks dat u nog steeds luistert naar uh, QF Radio. Dat, dat het tijd is voor onze eindtune. En uh, ja. Uh, daar kunnen we heel lang over uh, uh, in, in discussie gaan. Maar ja, dat nummer... Die is van... Uh, ja, ja, hij is door meerdere artiesten gemaakt. Normaal sluiten we af met die van uh, Miles Davis. Maar ik wil voor de verandering eens een keer uh, afsluiten met die van uh, Frank Sinatra. It could happen to you. Hide your heart from sight Lock your dreams at night It could happen to you Don't count stars Or you might stumble Someone drops a sigh And down you tumble Keep an eye on spring Run when church bells ring It could happen to you All I did was wonder how your arms would be And it happened to me How your arms would be. And it happened to me, to me yeah. En dat is een totaal andere uitvoering dan de eindtune waarmee we normaal zeg maar, eindigen. Maar... Ja... Dat geldt ook voor deze. Luister even. Dit is namelijk Chad Baker. Met It Could Happen To You. Hiervoor Frank Sinatra met It Could Happen To You. Maar luister even. Nu, nu krijgt de eindtune ook een verhaal. En dat zul je zo meteen horen als ik de originele eindtune draai. Maar luister en huiver gewoon even. Hmm. Dat was uh, Chet Baker en ja dan de rest maar natuurlijk niets anders dan naar het origineel te gaan. It could happen to you. Onze eindtune. Dat betekent het einde van deze 41ste Q podcast uit de reguliere Q of F podcastserie. Mijn naam is Pavel Met. Het is uh, inmiddels zaterdag 13 december 2014. 13, 12, 14. Dat klinkt goed voor mij. Have a good night. En tot de volgende Q5 Podcast. Yeah. dat was hem dan. Ja, dan moet ik deze platen even op stop zetten en eindigen met de laatste kleine jingle die we hebben. Mine is the last voice that you will ever hear. Don't be alarmed. Eind goed, al goed. Dit was de 41ste aflevering van de Kiel 5 Podcast Series. Mijn naam is Bafo Betten. En welterusten